Minimax, Minimax. Minimax wateronthaarders. Goedemorgen, dag Kim. Goedemorgen. En goedemorgen, Charlotte. Goedemorgen. Ja, wat al dat afval in de ruimte, Het kan toch niet zijn, zeg? Ja. Goedemorgen, luisteraar, vooral. Ja, beseffen jullie waar we over een goed jaar los in zitten? Eh. Uh, verkiezingskoorts. Nee. Ja? Ja! Oh, dat is over een jaar. Ja. Al ja. nu wel lang, hè? Dat zeg je? dat is nog lang. Goedemorgen, morgen, jouw dag begint. Goedemorgen, morgen, met Peter en Kim ga je de dag in. Met een laag op je gezicht. Hey, hey, hey. Ja, ik realiseer mij dat als je dat ziet. Al dat nieuws over de politiek en verkiezingen nu al. En aan het Ze en... hebben het druk wel, hè? Maar jongens, Perfect. toch echt waar. Zou het niet voor jou zijn? Politiek? Ja! Nee. Maar stel dat jij minister zou worden, wat, uh, wat voor wetten zou je uitvaardigen? Oei, oei, oei. Oh, no, wat voor wetten? Ja, ja ik zou veel meer nadenken met mijn boerenverstand. Soms denk ik: ah, maar hebben jullie nu geen voeling met zo de man in de straat? Ja, dat lijkt soms zo. Ja, gek eigenlijk. He? Dus kijk, uh, volgend jaar. Nee, nee, nee, nee, ik ga volgend jaar een beetje supermarkten open doen. Ik heb het gezien dat jij alweer een supermarkt bij hebt, ja? Ja, dat ga ik een beetje doen, denk ik. Dat dat beter gaat zijn. Maar die is al open toch? Hè? Die blijft die open. Die is open ja, ja. en die blijft open. Maar okay. ja, ik ben er ook nog een aan het bouwen, hè, Peter? En nog eentje aan het bouwen. Ik ben bang, ik ben bang dat ik me ga vervelen. Dat je al niet tijd hebt om hier te zitten, Kim, dat is ongelooflijk. Zeg lieve mensen, welkom bij de show. We gaan lekker beginnen hoor. Down Under, man at work. Down nou, ja, goeiemorgen. Hey, hey VRT, Radio 2. goeiemorgen, morgen. I'm traveling in a fighter combi, on a happy trail head full of zombie.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 I love Er was een beetje wind, het zou misschien zelfs kunnen gaan regenen vandaag. Dat is lang geleden. is gewoon van de 90s, Texas Black Eyed Boy. en goedemorgen. Goedemorgen. Toch al problemen vanmorgen. Ja, wat defecte voertuigen. Eentje op de E19 van Antwerpen naar Breda in Antwerpen-Noord. Die staat op de linkerrijstrook. En dan wat vertragen op de Antwerpse ring naar Gent. Van Berchem tot Linkeroever. En in Brussel nog een defect voertuig op de kleine Brusselse ring... ...aan de uitrit Simonis van de Anikorditunnel richting Koekelberg is dat. En die staat daar ook op de rechterrijstrook. Begint. Dinsdag 3 oktober dus de dag dat je hoort op Radio 2... ...dat er een Amerikaans bedrijf een boete krijgt... ...omdat ze ruimteafval hebben achtergelaten. Hoeveel moeten ze betalen? 150.000 dollar. Ze hebben een satelliet uh, die niet meer werkt eigenlijk, ja, laten zweven, is in een verkeerde baan rond de aarde geraakt en die kan nu met van alles botsen. Ja, maar ja. En als die dan ook opruimen? Ja, ik hoop het. Er zouden ook wel al uh, zo'n half miljoen afgedankte objecten rond de aarde zweven. Dus maar Wat dat dan allemaal is, geen idee. <lacht> ja, het leuke is, die blijven zo gewoon in een cirkeltje rond. Maar ja. zit daar ook zo, een leeg blikje? Zou dat er ook in zitten? weet, raakt dat, raakt dat zo hoog? Geen idee. Ja, mensen, doen het niet, want de boete is toch hoger <lacht> dan dat je een zak uit je raam gooit aan de E19. Hoeveel, ja, hoeveel is dat? Dat weet ik niet, want ik heb dat nog nooit gedaan. Ik gooi zelfs geen papiertje buiten. Niks. Heb je al ooit een bananenschil bijvoorbeeld buiten? Nee, nee. nee, jij wel. Ik zie het aan je. Uh, nee, klokhuis heb ik wel al gedaan. Ah, ja. Bananen lijken mij zo, omdat dat zo exotisch is. Sluikstorten kan tot 350 euro de boete. Ja, mooi. Charlotte is dus. dat weer, hè? Ja, ja. ja, ja. toch dat ook weer hè? hè? VRT Nieuws en mevrouw, dat is... Uh, ja, ik kan erop uh, vertrouwen. Ja, het zou zomaar een beetje kunnen regenen vandaag, lieve mensen. Net geen 20 graden, klein dipje in de week. Maar ik zag Michelle, die nu al naar het weekend aan het kijken is. Het wordt een mooi weekend. Ja, eh, ja. dipje in de week. Jij gaat nog een salto doen, dus ik zit hier vol verwachting. Ja, ja dat was bij manier van spreken eigenlijk. Maar uh, Oeh. ik wil voor jou wel een salto doen. Ja, graag. Ja, doe heeft je oog dicht. Oh nee, Charlotte, durf ja. niet kijken. Ga... Jij had... ja, klaar? breken. ja komt Ogen dicht. Ja? 3, 2, 1. Oh, oh, oh Janus, jongen. la. la. rug. Ja. Waar ligt de beste buurt van Vlaanderen? Dat moeten we ons ook even afvragen. Vandaag hoor en zie je waar we nu donderdag het beste buurtfeest houden met Bart Kael. Om 20 voor 10 komt Margot van de Regio met een fanfare naar de winnende buurt. En ik heb gisteren nog telefoon gekregen van Meteor. Wat zei hij? Uh, dat ga ik jou vertellen over. Ja, het zal na half zeven zijn. Het is wel de moeite. Je had zeggen van, Amai, Alei, goed gedaan. Mm -hmm, hij heeft iets gedaan. Uh, er is hem iets overkomen. Maar het is oké. Okay. Hij leeft nog. Hij is in orde. Ja, ja. When I was five, you were by my side, when mama was far away And when I was ten, you were my best friend, when no one else came to play If anyone hits you, you hit back harder, that's what you'd always say And you'd say Oh. your own family. In heaven. Goedemorgen, het is 17 over 6. Ja, ik, uh, sorry, het trok je naar alcohol. Waarom kijk je naar mij? Ah, ja. <lacht> ik ben het niet en Peter ook niet. Dus ja. Om, omdat wij het niet. Het is heel vreemd, je naar alcohol. Ik weet het niet. Maar goed, sorry lieve mensen, we wijken een beetje af. Een mooi berichtje van Marcelle van der Smissen. Goedemorgen, vanuit Dressy in Bourgondië. Het is hier 21 graden en ook mooi nieuws van Erika Stevens. Addy is net terug van een heerlijke citytrip naar Stockholm. Met haar fantastische zoon, die vandaag 19 jaar wordt. Prachtige jonge mannen, gelukkige verjaardag. Aww. Stockholm, een aanrader ook. Het schijnt zo. Ja, mooie stad, natuur, doeltjes doen. Ja, dure alcohol wel. Maar, bon. maar ja, ik drink niet hè. Nee, ja, voor dat... Charlotte is dat misschien dan. <laughs> zo, Allee, nee, zo gaan we weer een imago maken. Nee, nee, nee, dat gaan we niet doen. Uh, nee, het is dus het misschien het... van die handshell nog van de uh, coronaperiode of zo. Wat weet is het is dat, ja. Ah, ja, ja, ja. Ze zijn niet allemaal elke dag donk bij VRT Nieuws. Nee. Allee, hier afronden dan. <laughs> Trouwens, lieve mensen, luister even goed. Je mag Pommelien Thijs dankbaar zijn. Maar waarom? Dat verhaal hoor je over twee minuten.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 Ik kan niet tegenrollen. Jij? Ja, nee. Maar? Oeh, een maar. Bij Scarlett is er geen maar. Je hebt 6 gig data, 600 belminuten en onbeperkt SMS'en voor 13 euro per maand. En die prijs ligt vast tot eind 2024. Scarlett, waarom meer betalen? Op Simo vind je zoekertjes van zowel particulieren als. en. notarissen. Ook een huis met een zwembad. Ja, en twee badkamers. Ja, hierzo. In een straat met een veilig fietspad. Ah, dan moet het bij mij zijn. Maar ook bij ons. Zoeken is vinden. Als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 Wat een mooie jas. Thanks. Ik draag normaal gewoon een parka hoor. Maar ik dacht, ik ga eens voor iets anders. Zoals een leuke pufferjas van Cars Jeans. Of die ene trenchcoat van Oli. Maar toen zag ik deze mantel van Wii Fashion. Die lijkt mij zo leuk bij deze trui van Itchy. Hij zit ook super lekker. Komt allemaal van Bol. Bol? Jawel. Bol. Kom top voor de dag met de leukste mode bij bol.com. De winkel van modetoppers. Goedemorgen, morgen. Ja, voorpagina's van de kranten, vooral veel nieuws over Conor Rousseau. Dat zou nu moeten blijken wat er allemaal aan de hand is. Maar jij was een heel klein beetje tevreden gisteren, Kim. Ja, goh, voor mij hoefde dat niet. Dus ik stond de hele dag op de voorpagina's van bepaalde kranten totdat Conor Rousseau dan weer hey, op onze politici kan je rekenen. En ja. voilà, hij heeft dat met mijn plek ingenomen en dan was het weer gepasseerd. Dus ik was daar eigenlijk blij om. Dat had te maken met de nieuwe supermarkt die je hebt overgenomen om uh, ja, de mensen daar werk te geven, vooral. Ja, tuurlijk. Zeker, dat. Waar is precies... Uh, in Ekere. Kijk, als de mensen in ekeren aan het luisteren zijn, jullie nieuwe baas. Kom maar aan, alsjeblieft. Ja, zeg lieve mensen, je mag Pommelien Thijs dankbaar zijn, want eindelijk praten jonge mensen weer meer Nederlands. Ja, dat zie je als je kijkt naar de mogelijke kinderen en tienere woorden van het jaar. Veel Nederlandstalige woorden tussen. Ja, vertel eens Charlotte van het nieuws. Wel, er werden dit jaar opvallend meer Nederlandse woorden ingestuurd, meer dan andere jaren. De hmm. jaren woorden zoals meid, letterlijk, strijder werden veel ingestuurd, maar dan bij de genomineerden zijn broer, heftig en gast. Maar dan zou je denken, ja, het zijn woorden die, ja. die misschien wel vaker gebruikt worden. Ja, he. ja toch, het zijn niet zo'n gekke woorden. Heftig vond ik, uh, vond ik eigenlijk de meest opvallende stuig, je al al altijd gebruikt. Ja, maar nu dus binnen de VRT en taalkundigen eh, die denken ook wel dat het de invloed zou kunnen zijn van artiesten zoals Camille of Pomeline Thijs mm -hmm. omdat Nederlandstalige muziek nu gewoon weer populairder is eh, en ook door de programma's zoals Like Me waar, waar ze dan mm -hmm. zingen eh, en waarin oudere Nederlandstalige nummers een nieuw leven krijgen. En jongeren komen ook veel makkelijker in contact met Nederlands via YouTube en TikTok. Vroeger was het vooral in het Engels allemaal, maar ja, veel dingen worden vernederlandst. Eigenlijk wel een goede zaak ja. toch, hè? Bedankt voor de info, zuster. Of zeg je dat niet? <lacht> broer. Dat is je tegen mij? Mooi. Merci, broer. Goedemorgen, morgen. En dan een uh, warme oproep. Dit is misschien wel even belangrijk als je vandaag de weg op gaat. De politie in Voeren in Limburg, die vragen aan de boeren, de landbouwers om geen modder meer achter te laten op de weg. Oei. Ze zijn veel ja. onderweg met de tractor nu om de oogst binnen te halen en dan kan er alles iets ja, afvallen. Hè? Ja. En uh, dat veroorzaakt moddersporen en die kunnen gevaarlijk zijn. Uh, want er zijn verschillende ongevallen gebeurd daardoor. Dus Oei. vandaar die oproep. Uh, fietsers die gaan onderuit op een modderspoor. Um, maar uh, de politie die vraagt nu op, op Facebook om de automobilisten en de fietsers uh, om, om extra voorzichtig te zijn. Zodat de boeren hun werk kunnen doen. Maar ze vragen ook om de modder die ze achterlaten, om die natuurlijk wel op te ruimen. Ja, oh, hoe? Ja. Ja, hoe? Uh, ja. Ja, ho. Wel, ja, ze kunnen dat doen met rolbezems die ze dan aan de tractor vastmaken. Oh ja, zo'n ding. En pakt dan alles een beetje mee. Um, maar je kan ook altijd de hulp inroepen van de politie of de brandweer. Dus die kunnen het dan helpen schoonmaken. Misschien de heleboel afspuiten. Ah, oh, mooi Ja. Ja, want daar komen we echt Wat heel doorbrokken aarde af. Ja. Kunnen die mensen toch ook niet aan doen? Nee, ja, ze moeten hun werk kunnen doen natuurlijk, hè. Oké, okay, als er landbouwers op dit moment aan het, uh, aan het werk zijn en aan het luisteren zijn en die hebben een oplossing of die hebben al zo'n rol bezem, deel het gerust even in de app van Radio 2. Goedemorgen. het is 23 over 6. Bruno Mars is morgens vroeg. Kun je dat hebben? denk het wel, hè. Ik hou van jou. Ik van jou, jongen. Goedemorgen, morgen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 When I see you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 liedje schreef. Denk jij dat ook? Ja, ik denk het wel. Hm. Als ik zag hoe jij losging op Anne van Clouseau... Nee, maar het lijkt alsof hij ja, het, had het tegen mij zingt, <lacht> maar dat is niet <lacht> zeker. Goedemorgen, dag, Tanja, extra billen uit uh, Halle. Ja, goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Jij hebben nog even reageren op dat, uh, ja, dat eventueel een kinder- of tienerwoord van het jaar. Heftig kon het worden, of uh, broer, of uh, neef, whatever. Maar je vond het wel een goede zaak. Vertel eens. Ja, dat het Nederlands in de kijker staat dat vind ik wel, uh, ah ja, wel belangrijk, omdat er heel veel tegenwoordig met uh, Engelstalige uh, korte geantwoord wordt en zo van alles. En ook dat het uh, taalgebruik toch correct moet uh, gebeuren. Omdat er zo jij... een aantal dingen. Ja, je hebt een probleem ja. met een paar dingen, vertel eens. <laughs> ja, ik heb uh, nogal een. Uh, Krijg, mijn haar kan nogal rechtop staan als ik de, woordje, de woorden vleesje en uh, fruitje hoor, bijvoorbeeld. Fruitje! Hij, woorden, ja, ja, ik snap het, ja. ja. In school zeggen ze dat zo wel, hè? We gaan, we gaan jullie fruitje eten. Ja, langs de ja, andere kant, een vleesje, dat vind ik wel sympathiek. Een vlees is zo, ja, zo intens. Ja, op zich. Ja, ja. ja dat -ja. maar. Uh, ik vind dat we dat er uh, sommige media ook wel uh, moeten een voorbeeld geven. Als dat op de duur te veel gezegd wordt, dan is dat precies een woord die dat echt bestaat. En dat, dat is, is wel. Dat is waar. Ja, Verklein worden, we, we gaan ons inhouden, Tanja. We gaan erop letten. Ja, dat is goed. <laughs> Dank je wel voor de reactie. Fijne ochtend te ons, hoor. Dank je wel. Zo meteen, het nieuws uit je buurtje, maar eerst het belangrijkste nieuws uit de wereld met Charlotte. Goedemorgen. De Raad van State heeft kritiek op het stikstofdecreet dat de Vlaamse regeringspartijen N-VA en Open VLD voorstellen. Die twee partijen hadden de wetteksten in de zomer ingewikkeld. Zonder coalitiepartner CDNV, want die was het niet eens met de inhoud. En de regels om de stikstofuitstoot nu te beperken zijn niet goed uitgewerkt en moeten herbekeken worden, zeggen ze. En het Belgische vrouwenturnteam mag volgend jaar niet naar de Olympische Spelen. Daarvoor hadden ze in de top 12 moeten eindigen op het WK Gymnastiek in Antwerpen, maar ze werden pas 17e in de kwalificaties. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met Sander Mulder. Goedemorgen. Op het Assiseproces over het dodelijke. Gijzeling ...van de negenjarige Daniel heeft de jury een van de twee verdachten vrijgesproken. De andere is schuldig bevonden. Daniel werd vier jaar geleden meegelokt en verstikt in het asielcentrum van Broegem bij Ranst. Aan zijn moeder werd nog 100.000 euro losgeld gevraagd. De twee verdachten zijn Palestijnen en verbleven ook in het asielcentrum. En de jongste is nu vrijgesproken, zegt zijn advocaat Bart Schrijver. Mijn cliënt is vrijgesproken door de jury van Hof van Assisen, op basis van redelijke twijfel. Mijn cliënt is in shock. De jonge man kan dat eigenlijk niet vatten en niet geloven. Het is een procedure die al 4,5 jaar aansleept. Mijn cliënt is ook zeer jong, heeft veel doorstaan ondertussen. Moet niet vergeten in wat voor precaire leefsituaties hij is geweest. De andere verdachte is dus schuldig verklaard, hij riskeert levenslang. In Puurs, Sint-Amans, is een motorrijder van 22 uit Bornem gisteravond om het leven gekomen bij een verkeersongeval op de N16. De jonge man reed achteraan in op een aanhangwagen die getrokken werd door een terreinwagen. Hij overleed ter plaatse. Door het ongeval was het kruispunt urenlang versperd. De staking bij Griffith Foods in Herentals is voorbij. Het personeel had er zo'n 24 uur het werk neergelegd nadat een werknemer met dringende redenen werd ontslagen. En omdat er op korte tijd veel wijzigingen waren doorgevoerd in het bedrijf zonder overleg met de vakbonden. Het wordt nu een gewoon ontslag met begeleiding. En over uren, die zullen correcter worden betaald en er is meer kans om intern door te groeien. Ook de onzekerheid over de tikklok is weggenomen, zegt Nicole Hoebrechts... ...van de Socialistische Vakbond. Het tikkloksysteem, dat zal ongewijzigd blijven... ...dus men gaat dat niet verder uitbreiden. Uh, maar daar hadden de mensen ook angst voor... ...dat men zelfs zou moeten gaan tikken als men naar het toilet gaat en zo. Maar dat gaat dus niet gebeuren. En men gaat het ook meer uh, toegankelijk maken... ...zodanig dat er uh, s'avonds geen rij meer staat te wachten... ...om uit te tikken, waardoor de mensen nog verschillende minuten, soms tien minuten langer moeten blijven om gewoon te kunnen in- en uittikken. Er komen ook maatregelen om de werkdruk te verminderen. Afgelopen nacht is het eerste van een reeks nachtelijke transporten gebeurd om een grote windmolen van het Albertkanaal in Geel naar het bedrijf Umicor in Ole te brengen. Dat is vlot verlopen. Vannacht werd er één wiek vervoerd, die weegt 20 ton en is 85 meter lang. In totaal zijn, ze totaal liever zijn zeven nachtelijke transporten voorzien. Voor het transport is ook een tijdelijke afrit aangelegd aan de Noord-Zuid-verbinding tussen Geel en Kasterlee. Het wordt zwaar bewolkt met lokaal soms felle regen. Het wordt ook 19 graden en er zijn rukwinden tot 60 km per uur. Meer nieuws uit Antwerpen in de app van VRT Nieuws. En terwijl je in die app van de VRT of van Radio 2 zit, kun je zien waar het druk is op dit moment. Vertel eens Mona. Dat is vooral op de Antwerpse ring naar Gent. Daar zie je een dikke rode lijn van Antwerpen-Oost tot linkeroever, want die verdraagt 25 minuten daar. En dan wat uh, kleine rodere lijntjes richting Antwerpen op de E313 vanaf Massenhoven. Goed uitkijken voor een defect voertuig. Dat doe je op de e 19 van Antwerpen naar Breda in Antwerpen-Noord. Die staat daar op de linkerrijstrook. En dan in Brussel staat nog een defect voertuig. Op de kleine Brussel aan de uitrijd Simonis van de Annie -tunnel richting Koekelberg en die staat op de rechterrijstrook. Wat heeft die slobber van een meteor ons laten weten? Dat ja, hoor je over vijf minuten. Hij heeft me nog een stemberichtje gestuurd. Mooi oh, hoor. Nou niet.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 Start nu je elektrische reis met de Mercedes EQE. Ontdek hem tijdens de Electric Meet and Greet bij herkend concessiehouder Mercedes-Benz of op mercedesbenz.be. Ligt er al een grote stapel zachte handdoeken in je kast? Goed voor jou. Maar als je wel op zoek bent naar nieuwe, dan kies je toch voor handdoeken die ook zachter zijn voor het klimaat. Die vind je bij pol.com. En alleen vandaag ontvang je op de duurzamere handdoekensets van Walra en Gingy Home 30% korting op de meest getoonde prijs. Dus snel naar bol.com. Goedemorgen morgen. Peter en Kim Radio 2. ja, I've only begun to fight. Nog een berichtje binnen van Guy uit sint klaas In verband met de boeren die heel veel afval achterlaten. De banden die dan uh, rommelen. Hey, wat is het allemaal? In Frankrijk staan er veel, aan veel velden watercontainers. De landbouwers die spoelen dan hun banden af voor ze de openbare weg opgaan. perfect. Kijk, ook goed systeem natuurlijk. Mooi gedaan. Proper op zichzelf. Ja, daarover gesproken. Deze show... Ja. Kim, Charlotte, lieve luisteraar. Deze show heeft... Impact. En ik verzin dat niet. Meteor heeft het zelf gezegd, was hier gisteren um, om te zingen. te praten over zijn nieuwe song en zijn album. Weet je nog wat hij deed? Hij pleitte ervoor om je hand op te steken. Mm -hmm. Of even goede dag te zeggen als een auto je laat oversteken op het zebrapad. Nu, wat is er gisteren gebeurd toen hij wegreed van de gebouwen van Radio 2 en de VRT? heeft het me gisteren even in een stembericht gestuurd. Geniet even mee wat hij vertelde. Kim en Peter, ik moet jullie iets vertellen... Jullie show heeft een geweldige invloed hier in Vlaanderen. Want ik reed dus het VRT-gebouw buiten, ik draaide naar rechts. Daar is een zebrapad, er staat een man klaar om over te steken. Ik stop om die man te laten oversteken. En patat, het was zover. Hij stak zijn hand omhoog. En hij deed zelfs met zijn mond, dankjewel. Dus ik veronderstel dat jullie programma echt wel een invloed kan hebben hier in Vlaanderen. Goed bezig en hopelijk tot heel snel. Toch goed, hè? Ah, oh, die hoor. Ook zo sympathiek dat hij dat dan even laat weten. Ziezo, Even de boel opvolgen. Graag gedaan. Als je het gemist hebt, hij is echt de nieuwe nummer 1 van Vlaanderen. Zijn nieuwe hit is los binnengekomen. Op 1 in de ultratop en op 8 in de Radio 2, top 30 als hoogste nieuwe. En of dat goed was gisteren? En wel, luister en kijk nog even mee in de app van Radio 2. Oh, heb je alles geprobeerd of had je daar alleen maar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 als je nog eens wil herbeleven op radio2.be, kan het allemaal. was indrukwekkend goed, hè? Dat was heftig. Ja. ja. Zagen ze dat daar niet voor gebruiken? Maar dat kwam echt binnen. Zeker, broer. Heel mooi. Ja. Le tengo miedo al silencio, tan lejos, tan lejos de ti. Tus plumes bajo la luna preguntan, preguntan por mi. No en igual es lo mejor, dat ik duele tanto así. Y ya niet no tengo dat ir, hier si no ben. De laatste de mensen die we waren. We waren de luz die we waren. We waren niet meer de de llover die al final ya veremos la luz de mensen die we waren. We waren niet meer de mensen die we Ja.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 Een topic. Goedemorgen. Het is een enorm belangrijke dag vandaag. Misschien wel voor jouw buurt, want een paar weken geleden zijn we op zoek gegaan naar de beste buurt van Vlaanderen. Je werd werkelijk massaal buurten voorgesteld en het was indrukwekkend, maar er kan maar één de beste zijn. Eén van de vijf finalisten. Dus ook een belangrijke dag voor de juryvoorzitter. Margot van de Regio. Margot, die horen en zien je nu in de app van Radio 2 of live op 4 1 Margot, goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Ja, ik zie je op dit ja. moment al staan... Oh, er is, je staat ja. voor een struik. En je staat ook voor mensen. Wat is er achter jou? Ja, dat is achter mij een hele bende die ik nog niet echt bekend ga maken. Dus nee, ik ga nee. zo meteen de beste buurt gaan wakker maken, letterlijk. Um, en ik heb daar een hele hoop mensen voor meegebracht. Ik kan ze nog niet laten zien, maar ik kan ze wel al laten horen. Wacht, hè, kom, ik neem jullie even mee. Dat is nummer één. Twee drie vier vijf zes zeven zeven mensen die ook wel met mij meegaan naar Pelt, Rillaar Westmallen sint amans bij Gent of uh, Deerlijk, ja, dat is de laatste. Er zijn een beetje zenuwen, merk ik. Ja. Ja, er zijn een ja? beetje zenuwen. Ik heb er eigenlijk niet van geslapen, van de finale van de Beste Buurt. Maar dus straks, rond tien voor acht, de grote ontknoping. Dan stap jij met een fanfare naar een van die vijf Beste Buurten. Jawel, kan ik die laatste nog eens horen? Die vond ik heel mooi. Ja, ja, ja. Wil jij nog een keer, meneer? <lacht> oh, Peter. Van de Sorry. Pietatje gisteren. Ah, mooi. Oh, dat is goed. Best stinken. 10 oh. voor acht, dan hoor je wie er uiteindelijk de beste buurt van Vlaanderen wordt. Dit is Tina Turner. Ook goed hoor. Er is genoeg. Oh wonder der techniek. Ik koop een brood, brood voor morgen vroeg. Dan hoor ik in het nachtnieuws op de autoradio. Kurkdroog zeggen met de wereld gaat het maar zo zo.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 Waarom de waanzin het verstand versloeg Tot een zielig hoopje graas, Dan zeg ik dat is spijtig Maar ik heb wel een brood in huis En stel dat ik zou weten Wat de schadeclaim bedroeg Dan zeg ik dat kan zijn Maar we hebben brood Brood voor morgen vroeg Waarom de waanzin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 Of liever in de namiddag? Ja, mijn haar is nog nat van zwemmen. Bij Trixo kies je zelf je uurrooster. Trixo. Sterk in huishoudhulp uit en uitzendwerk. Kijk op trixo.x.be. Van bij de eerste zonnestralen tot de zon weer ondergaat. Geniet je met door van een terrasoverkapping of zonwering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 Waar ligt de beste buurt van Vlaanderen? Als je ergens al van fanfare hebt gezien, dan zit je misschien echt in die buurt. Nog voor acht uur de winnaar. Goedemorgen. Elke dag, telk voor twee, BRT, Radio 2. Het is exact zeven uur, VRT-nieuws. Shamot Kroo, goedemorgen. Op het Assize-proces over de dood van de jonge Daniel heeft de jury een van de twee verdachten vrijgesproken. Een recordaantal 65-plussers werkt als zelfstandige en er is opnieuw kritiek op het stikstofdecreet dat NVA en Open VLD voorstellen. Op het Assize-proces over de dodelijke gijzeling van de negenjarige Daniel heeft de jury een van de twee beschuldigde vrijgesproken. De andere is volgens de jury dus wel schuldig. Daniel is een jongen van Palestijns-Libanese afkomst en hij werd vier jaar geleden meegelokt en toen gedood in het asielcentrum van Broegem in de provincie Antwerpen. Een verslag van Filip Heijmans. <tieden> De moeder van Daniel schreeuwt het uit wanneer ze beseft dat een van de twee beschuldigden is vrijgesproken voor de dodelijke gijzeling van haar zoon. Twee Palestijnse mannen die ook in het asielcentrum woonden stonden terecht. Voor de ene waren er voldoende bewijzen dat hij Daniel meelokte en verstikte en 100.000 euro losgeld vroeg. Maar voor de anderen waren de bewijzen er niet, oordeelde de jury na meer dan acht uur beraadslaging. De jury stelde vast dat het gevoerde onderzoek onvolledig en slordig werd uitgevoerd. Ook de wedersamenstelling werd naar hun oordeel niet correct uitgevoerd. De vrijgesproken man kan het volgens zijn advocaat Bart de Schrijver zelf nog niet geloven. Het is een procedure die al 4,5 jaar aansleept. Mijn cliënt is ook zeer jong. Dat is volledig een shock. Maar ook voor de vader van Daniel is de uitspraak erg hard. We hebben gedacht dat België het staat van de recht is. Straks beslist het Assisenhof welke straf de veroordeelde beschuldigde krijgt. Een recordaantal 65-plussers werkt als zelfstandige. Dat schrijft het laatste nieuws. Eind vorig jaar waren het er zowat 138.000. Een derde van hen heeft een vrij beroep, zegt het dienstverleningsbedrijf Liantis. In 2022 was ongeveer een derde actief als vrije beroeper. Dus dat zijn bijvoorbeeld artsen, notarissen, advocaten. Mensen die eigenlijk al actief waren als zelfstandigen en die activiteit dan ook tijdens hun pensioen verder zetten. Vaak om verschillende redenen. Eén daarvan is zeker gewoon maatschappelijk ook nog nut willen creëren, bezig zijn met een passie. Anderzijds natuurlijk, voor veel mensen is het ook gewoon een centje bijverdienen op hun wettelijk pensioen. In het centrum van Brussel zal het alcoholverbod nog langer duren. Sinds corona in 2020 was het er al, maar de stad zegt dat er opnieuw veel overlast is. Alcohol drinken in het openbaar is er verboden, terzij je op een terras zit of bij een evenement. Als je toch alcohol drinkt op straat in Brussel, riskeer je een boete tot 350. 50 euro. Vlaams minister-president Jan Bon roept straks om tien uur de Vlaamse regering samen over het stikstofdossier. Die extra vergadering komt er na een erg kritisch advies van de Raad van State over het stikstofdecreet dat de partijen NVa en Open VLD voorstelden. Ze hadden de wetteksten deze zomer ingediend, maar zonder goedkeuring van hun coalitiepartner CDNV. De Raad van State vindt nu in een nieuw advies dat de regels niet altijd goed uitgewerkt zijn om de stikstofuitstoot te beperken in ons land. Oppositiepartij Groen wil het stikstofdecreet morgen opnieuw bespreken in het Vlaams Parlement. Mieke Schouwvliegen had de kritiek wel verwacht. Wij hadden eigenlijk dat zien aankomen. Het decreet, zoals het nu is uitgetekend, het is juridisch broddelwerk, Het is onvoldoende transparant. Het is veel te weinig onderbouwd. Dus ja, wij hadden dit verwacht. De Raad van State is heel duidelijk geweest: ze maakt buskruid van het huidige decreet. De Amerikaanse overheid heeft voor het eerst een boete gegeven omdat er afval achtergelaten werd in de ruimte. Een communicatiebedrijf moet 150.000 dollar betalen omdat het een van zijn afgedankte satellieten niet in de juiste baan om de aarde had gekregen. Daardoor blijft die satelliet nu rondzweven en is die een gevaar voor andere satellieten in de buurt. Er zouden intussen al zo'n half miljoen afgedankte objecten rond de aarde zweven. Veel ruimteafval stort uiteindelijk ook neer op aarde. En het Belgische vrouwenturnteam mag volgend jaar niet naar de Olympische Spelen in Parijs. Daarvoor hadden ze in de top 12 moeten eindigen op het WK Gymnastiek in Antwerpen, maar ze werden pas zeventiende in de kwalificaties. En dit is het nieuws uit jouw buurt. In Puurs Sint-Amans is een motorrijder van 22 uit Bornem om het leven gekomen bij een verkeersongeval. En een eerste nachtelijk transport om een grote windturbine van het Albertkanaal in Geel naar het bedrijf Umicor in Ole te brengen is vlot verlopen. Het wordt zwaar bewolkt met lokaal soms felle regen. Het wordt zo'n 19 graden. Er zijn ook rukwinden mogelijk tot 60 km per uur. En meer nieuws hoor je binnen een half uurtje en vind je de hele dag in de app van VRT Nieuws. Mona, Mona, Mona, Mona. Goedemorgen. Goedemorgen. Laat maar even komen, die files. Op de Antwerpse ring is het nu vrij druk met de lange file tot een half uur richting Gent van Merksum tot Linkeroever. Naar Beveren gaat het wat langzamer tussen de A12 en de Thijsmans tunnel. Richting Antwerpen toch ook een half uur bij vandaag vanaf Massenhoven. Verder wat langzamer rijden tot in Randst op de E34 vanaf Oelichem en op de E17 vanaf Kruijbeke. Naar Brussel verlies je vanuit alle richtingen tot 10 minuten. En dan vertraag je nog eens 10 minuten op de binnenring rond Brussel tussen Stor en oh, veel Het is zo erg, man. Echt heel dat, uh, dat verhaal van Daniel. Gruwelijk nieuws. Dan uh, dat nieuws dat de turnkampioenen niet naar de Olympische Spelen kunnen. Zullen we het een beetje goed maken met muziek? Ja, hey, kijk. Met de Dias Rates. Altijd goed. Walk of life. Het is zes oh, over zeven. Goedemorgen. Goedemorgen, morgen. Peter en Kim Radio 2. En die had altijd zo'n zweetband aan. Dat vond ik gek. Dat is een heel de heel jaren tachtig. Zo'n tennisser, Bjorn Borg, ken je nog? Van Donderbrug? Ja, Aangeborg. zeker. Ja, had ook een zweetband aan. Ja, maar die, dat, is, dat is een tennisser. Die zweten, ja. hè, die mensen. Ja, dat is waar. Maar ja... En bij als... zo'n optreden ook, hè. Maar ja, alleen zo dat hoofd werd dan... ja, dat is wat een lang verhaal allemaal. Ik zou maar zeggen, het was geen zicht. Het was alsof een pa zei, zo, met zo'n zo strikje rond. Ik vond het raar. Als mijn zoon gaat tennissen, doet hij dat ook aan. Ah, sorry. Heb oh, so je nu net mijn zoon een paasei genoemd? <laughs> uh, ja, daar moeten we het eens over hebben op een andere keer, denk ik. Want het is vooral dinsdag 3 oktober. Lieve Kim en lieve luisteraar, uiteraard. Ja, ja. Het is de dag dat je hoorde op Radio 2 dat het misschien een beetje zou kunnen regenen vandaag. Net geen 20 graden. Als Jack aan het luisteren is, sorry jongen. Ja, maar die heeft zo van dat heel mooi lang haar. Dus het is ook om zijn haar een beetje naar achter te houden. Dat is fashion. Oké. Okay. Nee, het is omdat anders zijn haar in zijn ogen hangt en dan ziet hij de bal niet. En ja. Het is eigenlijk een haarband, het is geen zweetband. Oh, ja, kom maar. Het <laughs> is belangrijk als je naar het EK in Duitsland wil volgend jaar. Vanaf vandaag kan je kaarten kopen. Ja, De kans dat je de Belgen kan zien, dat weet je natuurlijk nog niet. Dat is, uh, dat is nog een beetje onduidelijk. En dan, lieve mensen, let goed op, er is een bizar verhaal uit Zottegem in Oost-Vlaanderen. Want een koppel dat daar ongeveer een maand geleden trouwde in het stadhuis, die blijken dan weer niet echt getrouwd te zijn. Wat? Is er aan het gebeuren, Charlotte, van het nieuws? Wel, in uh, het laatste nieuws lezen we dat ze getrouwd zijn afgelopen 18 augustus. Thomas de Sutter en Kirsten de Vroe in het stadhuis van Zottegem. Uh, of ze dachten toch dat ze getrouwd waren, want ze waren daar met al hun vrienden, familie, de schepen was erbij, dus dan zou je denken, het wordt ze ja, ja Maar twee weken geleden wilden ze een uitreksel van de huwelijksakte opvragen en die was gewoon nergens te vinden. Allee. Niet online, geen papier, niks. Nog een probleem? Oei. Wel, ze zijn getrouwd, maar er is van alles misgelopen, want de schepen van burgerlijke stand, die liet zich op de dag van het huwelijk vervangen door een andere schepen. De dag daarna moest er dan heel veel papierwerk gedaan worden en daar liep eigenlijk van alles mis. Want de ambtenaar die dat moet doen, die was daar niet. Toen die terug was, was dan weer te schepen met vakantie, Waardoor de identiteitskaarten er dan ook nog niet waren om een digitale handtekening oh. te zetten. We hebben daar net eens met de schepen gebeld en die zegt nu wel, sinds gisteren is alles opgelost. Ja. Alle documenten zijn in orde. Dus Thomas en Kirsten, proficiat. Ja, maar stel dat ze daar niet achter gekomen waren en je had bijvoorbeeld een, een grond gekocht ja. en dan de belasting hadden gezien van jullie zijn niet getrouwd. Het is een grappig dat verhaal. Dat zou een probleem kunnen zijn. Ze Enorme. Ja, dus check altijd goed als je getrouwd bent of niet. Is dat echt wel zo? Belangrijk zo. Ja. Ja. Ben jij getrouwd? Ja. En uh, we hadden geen zweetband op dat moment. We hadden wel een goede band, maar geen zweetband. <lacht> Al lang hoor. Ja? Tien jaar, dames en heren. Goed bezig. Goed bezig, Ilse vooral. het trouwens niet gemakkelijk. nee Nog niet. Zou je het willen? Goh, als hij mij vraagt, jij weet dat ik heel verliefd ben op mijn man, dus wat zou ik mm -hmm. zeggen dan? Kerel, vraag het haar. Dringend. <tie> Dat is weer grappig, hè. Ja, grappig. Allee, klein mopje dan toch maar. Wie gaat hem vertellen? Ah, exact, ik ik nee, het toen. Ah, nee. ja, Jan Gooivaart uit Hove uh, had nog een app gestuurd over het, het trouwen. Mm -hmm. Het is een klein raadseltje. Uh, doen jullie mee? Dus wat is het verkleinwoord van trouwringen? Geen idee, Kim. Vertel. Charlotte? Ja, ik, ik moest er al mee lachen, maar ik had het nog niet. Ah, je gekeken. hebt het al gezien. Ja, okay. het al gezien ja. Handboeien. <laughs> Radio Goedemorgen, Dag Amaryllis van Weesmaal uit Loker. Goedemorgen. Je had een belangrijke vraag, Dag Ja, ik had uh, vanmorgen uh, mijn ingelogd op uh, Radio 2 en ik wou graag uh, me inschrijven voor Peter Post. Mm -hmm. uh, maar dat lukte mij dus niet, dus ik had een mailtje gestuurd. Ik heb een vraag hoe dat uh, ging en jullie hebben mij daarover gebouwd. Dus... Het is niet zo moeilijk. Ja. Je moet gewoon even een foto nemen van je brievenbus. Die foto ja. die zet je via radio2.be in het formulier. Je adres en waarom en blablabla bla bla verhaalt je over je brievenbus. En volgende week ja. en woensdag kan je daar zomaar een enorme prijs mee winnen. Ja, Oké, okay, dat is goed. Ik ga dat vanavond doen en ik ga dat posten. Veel succes.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 ...maar hun eigen website vergeten te updaten. Ah ja, ik zal misschien eerst daarvan een tutorial opzoeken. Net Business helpt je zaak vooruit. Van internet en telefonie tot een website bouwen en zelfs de cybersecurity updaten. Meer info op telenet.be/business. Punto, punto. Punto, punto. Usa la prima lettera per trovare la risposta giusta. Zoek met de eerste letter het juiste antwoord. En we gaan live over naar Meesen naar Daniel Deltour. Daniel, goedemorgen. Ja, goedemorgen, ja. Daantje, je bent jarenlang treinbestuurder geweest bij de NMBS. En het ja. mooiste dat je ooit hebt meegemaakt was een fanfare. Vertel eens. Ja, er was een fanfare. Er was aan het station van Komen. En. Uh, de, uh, er was daar een, een fanfare die iemand opwachtte voor op mijn trein. Iemand, ja, die waarschijnlijk voor of iets. En ja, op de trein en om te komen aan het station. en die varen spelen. Ja. En wie was er? was er? Was er iemand jarig of is het effectief uh, ja, is de, de koning? Het, maar toch van de bepaalde reiziger dat er was. Heerlijk. Was het voor mij? Ja. Top idee. Ik word altijd gelukkig van fanfares. en we gaan dat ook doen. Want er is op dit moment een fanfare onderweg naar een buurt ja, ja. in Vlaanderen. Van de fanfare of van de majorette? Van de fanfare. Ah ja, nee, ik maar... Ja, van... maar even. <laughs> Waarom, Vraag zijn dat... Waarom waren het eigenlijk ook altijd vrouwen, die majorette? Waarom waren er nooit geen mannen bij? Zo raar. Maar we wijken af, Daniel. Zometeen start de klok van Punto Punto. Jij krijgt vragen. Eén letter van het antwoord krijg je. Vul aan en bij drie juiste antwoorden weer een exclusieve Morgen ook. Speel snel en pas als je het antwoord niet weet, ik wens je veel succes. Denen we vanmorgen met de G van Gérard. Welke G woonde samen met zijn pratende hond en kon Marlèneke nooit bekoren? Ja, dat weet ik niet. Hè. Welke H drinkt je computer binnen en wil daarop zoveel mogelijk stelen? De H. De, de ja, de H, ja. Nee, pas gewoon. Oké, okay, nog eentje. Welke, welke I is het hoofdingrediënt van calamaris? Ja, de eieren. Uh, nee, nee, nee. nee. We gaan even overlopen. De G, die woonde samen met zijn pratende hond. Kom maar leineken nooit bekoren. Het was Gert. Gert Vrolst, weet je nog, van, van Samsung. Ja, ja. Precies, ja. En, ja, de H, drinkt je computer binnen, wil zoveel mogelijk stelen, was de hacker. Ja. En oh, de eieren, bijna. Uh, de inktvis, dat was het hoofdingrediënt van Calamares. Ponte, ponte. Helaas, Daniel, helaas. Ik wens je toch nog een fantastische ochtend. En veel ruimte ja, daarin lezen. Jojo! Boomto, ja, oh, ja. ja, Speel morgen zelf mee en win jouw goeiemorgen, morgenmok. Winnen is belangrijker dan deelnemen. The with you. 23 over 7. Kijk eens naar buiten. Trixo, sterk in huishoudhulp uit en uitzendwerk. Kijk op trixoxx.be. nu naar buiten te gaan terwijl je gewoon even, even naar binnen moet kijken of radio 2.be erbij pakken. Want jongens en meisjes, radio 2, weer Jacob Brokken en bijna slimste mensen ter ja. wereld. Dames en oh jongens toch. Ja. Hoe spannend wordt dat? Ik krijg er stress van van, u, van, van iedereen die het al heeft meegedaan, ervaringen te horen. denk ik, ja, waar, waar moet ik zelfs beginnen met studeren en met overrijden? Zullen, zullen we afspreken dat we telkens uh, dat jij er bent, even een testje doen? Nu nog niet. Even een klein testje? Vanaf volgende week. Vanaf volgende week. Ja, doe maar even het weer. Oké, okay. ja, dat, dat dan. Uh, mijn ja, ja. keywords voor het weer zijn uh, ja, regen. Uh, veel regen is het niet, maar er trekt wel wat voorbij vandaag. Uh, we halen maxima rond een 18 graden. Mm -hmm. Dat is toch opmerkelijk frisser dan gisteren. Uh, en ook eigenlijk even warm als vannacht, want vannacht is het eigenlijk uh, heel de tijd ook redelijk, uh, redelijk warm gebleven bij die 18 graden. Er uh, trekt dus een regenzone voorbij van de kust richting Limburg. Uh, brengt niet zo heel veel regen met zich mee, maar brengt vooral wind met zich mee. Dat heb je misschien vanmorgen ook uh -huh. al gemerkt en vannacht misschien gehoord ook. Dat is heel veel wind en die gaat er vandaag ook nog wel blijven. Uh, in het binnenland is dat een matige wind, maar aan de kust kan dat een, een vrij krachtig tot krachtige wind zijn, met daar ook windstoten tussen 50 en 60 uh, kilometer per uur. Nu, het is één herfstige dag uh, die we vandaag hebben, maar vanaf morgen is het terug weer rustig, zonnig, uh, ook wel 18 graden, maar dat is normaal voor de okay, tijd hoor. van het jaar. Ja, ja dat is zeker oké. Okay. Uh, donderdag vanzelfde, misschien dan ietsje meer bewolking, en dan vanaf vrijdag begint het kwik weer te klimmen, krijgen we 19 of 20 graden op vrijdag, op zaterdag maken we daar 22 oh. van, en op uh, zondag, ja, waarom ook niet, 25 graden. Ja. Dat, is toch, dat is toch geen normale nazomer. Nee. nee, nee. Dit is echt zeer, zeer abnormaal dat we nog zo laat temperaturen boven de 20 graden krijgen. Maar ja, kijk, het is nu zo, dus we kunnen er nog... Ja, jij kan er ook niks aan doen. Ja. Het enige voorjaar, we gaan ermee in het uh, Guinness Book of Wordtruck is geraken. Dat is uh, je weet. het enige natuurlijk. Zeg maar, Jacot, het is dinsdag. Je bent sowieso de slimste mens van deze show. Want jij weet iets dat wij nog niet weten en de luisteraar ook niet. Jacot Chakot. Elke dinsdag leert Chakot ons iets bij over de wonderwereld van de wetenschap. Wat ga je ons vandaag bijleren? Maak ons maar een beetje... Uh, ik ga vertellen over hoe er wordt geboord in Nederland. Hoe ze zijn gestopt met boren, maar nu terug opnieuw zijn begonnen met boren. Naar iets anders. Oké, okay. Het hm? uh, is met heel veel boren dus. Ja. En eh, wat de gevolgen daar uh, voor ons voor zijn. Ja, zolang ja. We, want we hoorden ook in het nieuws dat er heel veel afval in de ruimte zit. Dat ook. Maar daar ga ik, ik het ook over hebben. All right. Okay. Uh, dit is Nilsson, ook uit Nederland. Niks met boren. Sexy als ik dans, het is 4 voor half acht. Sexy als ik dans.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 Als ik dans, steek ik mijn hand op, ga mijn voeten zo naar rechts. Ik voel sexy als ik dans. Gooi jij je hadden, swingen je heupen zo lekker dat het er gevaar wordt. ik dans, steek ik mijn hand op, ga mijn voeten zo naar Ik voel me sexy als ik dans. Gooi ja, je hadden, swingen je heupen zo lekker dat het er gevaar wordt. Zeg, Zakalbrock, en nu je meedoet aan de slimste minister wereld, van wie ben je nu het meeste bang? Van heel dat lijstje. Um, ik denk van de ministers. Zo, Petra de Sutter en Annelies Verun. Volgens mij weten die heel veel. Nee, geloof niet. Nee? Nee, daar moet je geen zorgen over maken. <lacht> nee, zegt. Dat, dat is nu niks. Ja, maar ja. Maar ministers dat doen wel. het vaak toch wel redelijk goed. Nope. Nee. Bart de Wever Bart heeft de Wever. het heel goed gedaan. Ton de Rousseau. Heeft hij het goed gedaan? Je zat daar toch wel, ja. Ik denk dat hij ook van de finale gespeeld heeft. Ja. Dat heeft het Dat de was in een kleine pak, hè? Ja, ze was de mask singer, dat was iets anders ja. Nee, nee, die... Die... Ik die... heb meegedaan ooit. Hij zat naast mij. Oh, maar je hebt hem er toch uitgespeeld of niet? Nee, ik heb Ella Leijers eruit. Oh, ah, juist ja, ja. Kijk, dat jij niet gewonnen hebt, schandalig. Ja. Uh, comedians, daar moet je van opletten. Die weten meestal oh. veel. Ja, ja, ja. ik zeg nieuw. Hoe slimme mensen. Mm -hmm. Maar jij weet altijd veel meer, zeg god. Kijk, je gaat bijleren, want zo meteen hoor je het nieuws uit je buurt. Eerst Charlotte. Een recordaantal 65-plussers werkt als zelfstandige. Eind vorig jaar waren het er zowat 138.000. Een derde van hen heeft een vrij beroep, zoals dokter, advocaat of notarissen. Velen doen dat omdat ze willen bijverdienen of om te blijven helpen met jongere collega's. En het Belgische vrouwenturnteam mag volgend jaar niet naar de Olympische Spelen. Ze hadden in de top 12 moeten eindigen op het WK in Antwerpen, maar ze werden 17e in de kwalificatie. Efficacy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 wordt het liever een gewoon ontslag met begeleiding. Overuren zullen correcter betaald worden en er is meer kans om intern door te groeien. En ook de onzekerheid over de tikklok is weggenomen, zegt Nicole Hoeprechts van de socialistische vakbond. Het tikklok systeem dat zal ongewijzigd blijven, dus men gaat dat niet verder uitbreiden.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 Afgelopen nacht is een enorme wiek van een windmolen vervoerd, van het Albertkanaal in Geel, naar het bedrijf Umicor in Olen. Dat is vlot verlopen. De wiek weegt 20 ton en is 85 meter lang. Het was de eerste van in totaal 7 nachtelijke transporten om de volledige windmolen te vervoeren. Daarvoor is ook een tijdelijke afrit aangelegd aan de Noord-Zuid-verbinding tussen Geel en Kasterlee. Een zwaar bewolkte dag vandaag met lokaal soms felle rege, velle regen. En in 19 graden er zijn ook rukwinden mogelijk, tot 60 km per uur. En meer nieuws uit Antwerpen vind je in de app van VRT Nieuws. Ja, Mona, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, lap, bijna 300 kilometer file. Hè. Wat is er aan het gebeuren, zeg? Ja, stevige ochtendspits vandaag met lange files vooral rond Antwerpen. Dus daar verlies je nu een half uur op de Antwerpse ring naar Gent. Van Antwerpen-Noord tot Linkeroever. Naar Antwerpen ook een lange file tot 35 minuten vanaf Massenhoven. Verder verlies je een kwartier op de E34 tot in Rans vanaf Oeligem. Hetzelfde vanaf Haastonk en op de E19 vanaf Brecht. Richting Brussel ook lang aanschuiven tot 20 minuten vanuit alle richtingen. Dat is vanaf Mechelen-Zuid, van Bekkenvoort tot Rotselaar, vanaf Haastonk. ...zelfs 25 minuten en op de E411 vanaf Overijsse nog eens 20. Rond Brussel ook vrij druk met een kwartier file op de binnenring van Itteren tot Halle, Verder op een half uur bij tussen groot en Vilvoorde. En dan verlies je 20 minuten op de buitenring van Eigenbrakel tot Gronendaal. Bon, het is bijna zover. Wie wordt de beste buurt van Vlaanderen hier in... Uh Goedemorgen, morgen. Het wordt een hele spannende. Heel veel mensen zijn op dit moment al aan het supporteren. Onder andere Vivian de Vrieze uit Neerpelt. Vivian, wie moet er binnen? Hier. Ja, goedemorgen allemaal. Wie gaat er binnen, denk je? Pelt, ja. Pelt, pelt, pelt. Oh, ik, ik, ik duim al de hele tijd voor hun. Het is zo'n fijn streek hier om te wonen. Want ik ben eigenlijk niet van dat Pelt niet. Mm. Ik woon hier al 34 jaar heel graag. En het zijn allemaal vriendelijke mensen als je ze tegenkomt. Je gaat gewoon meer met je hondje. Dan iedereen praat met je. En zeker mensen die ook een hondje hebben. Ja, en ja ik viviant? heb dat filmpje bekeken. En ja, thuis moet winnen. Heb je de fanfare al gezien? Nee, nog niet. Ik was hmm. nog niet wakker toen. Maar als ze allemaal zo vriendelijk zijn als jou, dan zou het zeker verdiend zijn. Ja, ja, ja, ja. Zeker, zeker, zeker. En ik hoop dat ik dan mag gaan, want ik woon niet in die straat. Want ik moet Bar nog bedanken. Ik heb van de zomer iets gewonnen van hem. En ik wou je eigenlijk persoonlijk gaan bedanken. Maar ik hoop dan dat ik mag gaan. Ja, ja, het is voor de buurt natuurlijk. We gaan zien. Oké, okay, um, het gebeurt zo meteen nog voor acht uur, Vivian. Fijne ochtend nog. Ja, ik, ben, ik blijf duimen, ik blijf ja. duimen. Doe hier nu van uitzonderlijke acties op jouw Brustor terrasoverkapping of zonwering en geniet straks van de zon in de schaduw. Kijk op brustor.com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 Zit sur mon lit à bouffer salant dans du ventre en mon whisky Quant à moi, peu dormi, vie débris Mais j'ai dû dormir dans la boutière où j'ai eu un flash Wouhou En quatre couleurs Allez hop, un matin, une douloute est venue chez moi Poupée de cellophane, cheveux chinois Un sparadra, une gueule de bois Appuie ma bière dans un grand verran son igloo, ça plane pour moi, ça plane pour moi, ça plane pour moi, Dans le plat. De beste buurt van Vlaanderen ligt niet in Wallonië, niet in Waals-Brabant, maar wel misschien in Antwerpen, in Limburg, in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen of Vlaams-Brabant. Je hoort het straks. Ja, de bijna slimste mensen ter wereld. Die zit gewoon gezellig bij ons, uh, Jacot Brokke. Goedemorgen. Dat ja, Die druk een beetje erop leggen. Ja, dank u. Jacot, op dinsdag leer je ons van alles bij, maar we moeten even hebben over iets dat in het nieuws staat bij Charlotte. Mm -hmm. Dus er is ruimteafval, Charlotte. Ja, er is, er is ruimteafval en er is een, uh, de Amerikaanse overheid heeft nu voor het eerst een boete gegeven omdat er een satelliet aan het rondzweven ja. is op een verkeerde manier. Ja. Uh, en dus 150.000 dollar moet dat communicatiebedrijf nu betalen. Hoeveel brol ligt daar of zwiert daar rond? Ja, de, de eerste satelliet die vloog er al in Nederland. Uh, 1957 en sindsdien zijn er oh. 10.000 satellieten bijgekomen. Oh. Uh, en dus de satelliet waar nu sprake over is, die vliegt er sinds 2002. En er was afgesproken, na 20 jaar moet jij je verplaatsen naar het ruimtekerkhof. Ah ja? Dat is een ding. Uh, blijkbaar uh, verplaatsen satellieten zich naar een plek waar ze niet meer in de weg kunnen hangen van andere satellieten. Maar die satelliet had geen brandstof genoeg. En dus uh, is die blijven rondzweven en kan die nu tegen andere nog werkende satellieten botsen. En de ruimtekerkhof dat, dat zit niet in die, in die Zweetbandbaan, zeg maar. Van Ergens daar, maar ver genoeg van de rest. Oké, okay, maar wacht, dus eigenlijk zou ze die nu moeten gaan halen, of hoe doe je dat? Ik weet niet precies wat de oplossing is, maar het signaal is er wel met de allereerste boete dus voor ruimteafval. 150.000 dollar. Terecht ook wel. Hè? Mm -hmm. Maar we gaan het vooral hebben over, over grondwarten en boren. Ja. Boren in Nederland. Ja, Dit wil je horen, want het zou zomaar bij ons ook kunnen gebeuren natuurlijk. Vertel eens, Chakot. Ja, dus uh, sinds uh, 1 oktober zijn ze in, uh, in Groningen, in Nederland, zijn ze gestopt met boren naar gas. Dat deden ze daar precies 60 jaar, mm -hmm. uh, want er zit daar aardgas onder de grond. Maar natuurlijk, aardgas is een fossiele brandstof. Het is niet goed voor, uh, voor het klimaat. Maar wat nog meer is, ja, door dat boren daar in Groningen, lopen ze daar ook risico op aardbevingen. Ja. Er zijn huizen aan het scheuren, dat is daar, daar geen, geen goede bedoeling. Uh, 2022 trouwens, uh, 12 aardbevingen daar in Groningen. Oh. Stel, we kunnen we ons eigenlijk weinig bij voorstellen. Uh, dus daar zijn ze nu mee gestopt, maar ze zijn wel begonnen met boren in uh, Delft. Ietsje minder diep, niet naar gas, maar naar warmte. Mm -hmm. Want wat blijkt nu, zelfs hier in de lage landen. We zouden denken dat dat vooral iets is dat in IJsland gebeurt, waar er gijzers uit de grond schieten. Uh, maar dus ook hier in de lage landen zit er best wel wat warmte op relatief lage diepte. En we kunnen zeggen dat er per duizend meter ongeveer 25 graden wordt bijgedaan. Nee. En dus als ze naar uh, in dit geval in Delft aan de universiteit daar gaan ze boren naar een goede 2000 à 3000 meter, waar het dus tussen de 60 en de 80 graden is. Uh, en wat ze daar dus kunnen doen, is water daarheen sturen dat laten opwarmen en dan vervolgens gebruiken om bijvoorbeeld ja, de gebouwen van de universiteit te gaan verwarmen. Zo de geothermische warmtepompen, die ze ja. ook voor particulieren willen doen, willen, mm -hmm. dat is dat systeem. Ja, alleen is het verschil wel, de, de warmtepompen, ja, die gebruiken soms ook gewoon warmte uit de lucht, ja. of die gebruiken bodemwarmte, maar dat is veel minder diep. Het is dus maar een 150 ja. meter voor klassieke warmtepompen. En dit jaar, het is 2000 meter, dat is toch wel ja, een risico ook, want eigenlijk is dat ongeveer dezelfde diepte als die gasboringen. Ah ja. Dus het onderzoek is nu wel heel belangrijk. Ook naast dan die warmte die ze kunnen gebruiken voor de universiteit, gaan ze ook onderzoeken wat dat precies met dat gesteente doet. En natuurlijk ook met de stabiliteit. Maar uh, ja, het is heel interessant. Ja, want dat was ik al aan het denken. Ze gaan meer en meer boren. Op zich goed nieuws, maar inderdaad, als dat aardbevingen, uh, kan dat... Ook bij ons meer aardbevingen uitlokken? Uh, Delft is natuurlijk al een stukje richting het zuiden, richting ons. Mm -hmm. Dus dat zou eventueel wel kunnen. Het zou moeten blijken, natuurlijk. Check out. Tot slot! Ja, dus uh, die warmte-energie kan heel interessant zijn, want dat is natuurlijk groene energie. Mm -hmm. uh, ik weet niet of je dat weet, maar dus 50% van onze energie die gebruiken we om op te warmen. Om, om onze huizen te verwarmen mm -hmm. en dergelijke. Goed, dus als we veel, die he? hoeveelheid energie al uit een groene energiebron kunnen halen, zoals warmte-energie, dan uh, ja, zijn we vertrokken. Maar het is dus nog onderzoek, dus we moeten het nog hebben. Ja, Kijk, zolang we niet beginnen te beven, vind ik alles prima. Dankjewel, Jacob. Alsjeblieft. Jacquot.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 Change my mind. Try to break up Nou, Gaat ook meedoen aan de slimste mensen ter wereld. Maar heeft het Eurovisie Songfestival al bijna gewonnen? Dus hoe he? Oh. Goedemorgen, de beste buurt. 12 voor 8, kom maar een beetje dichter. Zet hem luider of kijk of luister mee in de app of live op VRT1. Er waren honderden buurten die het wilden. En die we ook oprecht enorm willen bedanken om mee te doen met deze positieve actie. De beste buurt. Het was zo mooi. Dat is leuk, hè? Ja, honderden inzendingen. Het, was, het is ook gewoon mooi en hartverwarmend om te zien hoeveel buurten er zo aan elkaar hangen. Ja. Daar echt van geschrokken. Er waren vijf finalisten. In elke provincie één. En nu staat er een fanfare klaar. Met onze juryvoorzitter Margot van de regio. Ja, die hoor en zie je nu in de app van Radio 2... Oh, ja, ik vind het heel bijzonder. Mooi om te zien, zeg. Hmm. Ja, Margot van de regio. <lacht> ik zit met een fanfare, ik mm -hmm. kan nog niet zeggen de welke, in een kamionet. En we staan op dit moment geparkeerd in de beste buurt. Dus zometeen gaan wij hier binnenvallen. Elk moment kan het gebeuren. Ja, oké. Okay. Er staat ja. de fanfare klaar. Margot, waarom hebben jullie met de jury die ene buurt gekozen? Wel, ik wil eerst zeggen dat alle buurten die zich hebben ingeschreven ongelooflijk uh, fantastisch zijn. Want het feit dat ze hun buurt inschrijven wil zeggen dat er al het een en het ander gebeurt. De vijf finalisten die wij bezocht hebben, zijn eigenlijk stuk voor stuk... Um fantastische buurten. Die mensen hangen gigantisch veel aan elkaar, daar worden feestjes georganiseerd die helpen elkaar gigantisch. Blijf dat vooral ook doen, zou ik zeggen. Maar bij een wedstrijd is het natuurlijk zo dat er maar één iemand de winnaar kan zijn. En we hebben een buurt gekozen die eigenlijk nog niet zo heel lang bestaat en er toch in geslaagd is om eigenlijk elkaars deur al plat te lopen, in mekaars huis te wonen, elkaar gigantisch hard te helpen en dat was heel bijzonder om te zien. Want echt, de wijk bestaat nog maar een jaar of twee, drie... Ik ga de poorten laten openen. Hallo, Deerlijk! Oh. Oh. De fanfare mag ook uitstappen. Oh, heel de bunden staat klaar. Hallo, dat gebriepen. De frippen. fanfare begint ook te oh, spelen, zie. Proficiat. Hadden jullie iets verwacht? Uh, een klein vermoeden. klein vermoeden, toch wel? Oh, maar ik zie alleen maar lachende gezichten. Ondertussen staat de Deerlijkse formatie. Want dat kan ik nu zeggen. Het is het Jagershof in Deerlijk geworden. Klaar, jongens... Eén, twee, één, twee. Hoppla. <laughs> Oh, er wordt hier keihard meegeklapt door de beste buurt van Vlaanderen 2023. Dat is het Jagershof in Deerlijk. Kim, jij hebt jouw buurt ingeschreven. Profies, ja. had, hè. ze zijn gewonnen. Dank u. Nu is het hier nog met de Deerlijkse fanfare. Donderdagochtend is het hier met Bart Kael met een live uitzending van Goeiemorgen Morgen. Zijn jullie daar klaar voor? Ik ga direct verlof vragen. Ja. <lacht> oh, ik zie hier alleen maar lachende gezichten. Peter en Kim, het gaat hier fantastisch worden. Dit is de beste buurt van Vlaanderen 2023, jagers op in Tempo! <lacht> Oei, hebben ze ze kwijt? Het is ontploft <lacht> ook? Goedemorgen! De beste buurt. Goedemorgen, morgen. Dat oh, wordt er een feestje. Ik feeg. heb er al zin in, die Top mensen waren hoogtus. allemaal zo aan het lachen. Je volgt het live mee. Goedemorgen, morgen op Radio 2. Ze zijn hou je van zeilen. Je mag een keer met ons mee. Ik wist nog niets van dat zeilen. Maar zij natuurlijk niet meer. Weldra stond ik voor het eerst aan dek, in alle touwen tot aan mijn nek. Ik wist nog niets van dat zeilen. Ik stond volkomen voor gek.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 Ik mocht toch eventjes sturen en was verschrikkelijk trots. De mast naarste vriendelijk, de zon stond hoog. Het was een bel daar van een zeemansloog. Ik wist nog niets van dat zeilen, maar was al bijna weer droog. Het donderdag gaan we zeilen met Bart Kael. Goedemorgen. Dag Mario Karton uit Poperingen. Goedemorgen. Goedemorgen iedereen. Ja, Deerlijk, daar uit Jagershof. Die zijn de beste buurt van, uh, van Vlaanderen. Je had nog een uh, kleine opmerking. Ja, is dat uh, toevallig niet te gemeente van. Uh... Niels de Stadsbader, Ja, dat, dat, is inderdaad, dat klopt. Maar, Niels de stadskader. Juist. Maar daar hebben we geen punten voor afgetrokken, hoor. Nee. Oh! Goedemorgen. Oh. Peter en Kim. Radio 2. Pas op, zijn papa is aan het luisteren. Bijgeteld. Ja, zei... dat. Het inderdaad de stad van uh, Niels de Stadsbader. Maar geen idee, die woont daar niet sinds dat weten we. Ja, toch in Deerlek? Ja, ja, maar niet in uh, Jagershof. Nee. I hate the world today.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 I'm a little bit of everything, I'll roll into one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 Christel Koubers uit Antwerpen zegt, proficie dan aan de winnaars. Ik denk dat alle regio's wel een buurtfeest verdienen. Ah, absoluut. Weet jij waar je geld naartoe gaat? <laughs> dat is een goede vraag. Oh. Ik wil het niet weten. Ik zeg niet dat ik duizend euro per jaar aan cola droom. Als jullie iets vraagt, dan geef ik hem dat wel direct. Jullie lekken eigenlijk geld. Dat is wat Kamal en ik gezien hebben. Christel Verbeke en Kamal Karmach helpen mensen om meer uit hun geld te halen in geld gezocht. Ik had dan nooit gedacht dat iemand mij rust in mijn hoofd zou kunnen brengen. Geld gezocht. Vanaf morgen op 4T1 ontdek de maand van het Italiaans design bij Dax. Richt uw woning in met de mooiste ontwerpen meer in Italië aan onweerstaanbare prijzen. Alleen bij Dax.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 de mooiste creaties made in Italy, met de stijl en het comfort van de zetels van Chateau Dax. Alleen bij Chateau Dax. Waarom koerst wielerkampioen Johan Museeuw tegen een racepaard in Winkel? En wie gaat er winnen? het verhaal? nog voor 9 uur. Goedemorgen. Elke dag, elk Charlotte Goedemorgen. De Assisenjury spreekt een van de beschuldigden vrij voor de dood van de negenjarige Daniel. En een record aantal 65-plussers werkt als zelfstandige. Op het Assize-proces over de dodelijke gijzeling van de negenjarige Daniel heeft de jury één van de twee beschuldigde vrijgesproken. De andere is volgens de jury wel schuldig. Daniel, een jongen van Palestijns-Libanese afkomst, werd vier jaar geleden meegelokt en gedood in het asielcentrum van Broechem in de provincie Antwerpen. Een verslag van Philip Heijmans. <tiedert>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 is volledig een shock. Maar ook voor de vader van Daniel is de uitspraak erg hard. We bedachten dat België het staat van de recht is. Straks beslist het Assisenhof welke straf de veroordeelde beschuldigde krijgt. Het busverkeer van de lijn in en rond Hasselt is verstoord. Een deel van de buschauffeurs heeft het werk neergelegd en dat komt door een, door een geval beter van agressie tegen een van hun collega's. Het gebeurde gisteren namiddag. De aanvaller is opgepakt. De chauffeur raakte niet gewond, maar was wel onder de indruk. Buschauffeurs zijn al vaker het slachtoffer geweest van agressie en ze zijn de situatie beu daar in Hasselt. Er is een recordaantal 65-plussers als zelfstandigen aan het werk. Dat schrijft het laatste nieuws. Nieuws. Eind vorig jaar waren het er zowat 138.000 en een groot deel van hen heeft een vrij beroep, zegt Martijn van Hinsberg van het dienstverleningsbedrijf Liantis. Dat zijn bijvoorbeeld artsen, notarissen, advocaten, mensen die eigenlijk al actief waren als zelfstandigen en die activiteit dan ook verder zetten. Waarom mensen dat doen, dat is eigenlijk om verschillende redenen. Enerzijds zien we dat mensen dat echt wel doen, omdat ze hun passie willen verder zetten, echt wel ook nog hun steentje bijdragen in de maatschappij. Anderzijds is het ook zo dat het wettelijk pensioen voor veel mensen is dat niet altijd toereikend en ze willen daar graag nog een extraatje bovenop doen. Vlaams minister-president Jan Bon roept straks de Vlaamse regering samen over het stikstofdecreet. Dat zijn regels waarmee de schadelijke stikstofuitstoot verminderd moet worden. Die extra vergadering komt er na een erg kritisch advies van de Raad van State. over het stikstofdecreet dat de regeringspartijen N-VA en Open VLD voorstellen. De twee hadden de wetteksten deze zomer ingediend, zonder goedkeuring van coalitiepartner CDNV. Oppositiepartij Groen wil het decreet morgen opnieuw bespreken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 Dat is 17% van het volledige personeel. Het bedrijf zegt dat het nog altijd de gevolgen voelt van de coronacrisis en ook de oorlog in Oekraïne. Daardoor zijn onder meer grondstoffen veel duurder geworden. Playmobil verkoopt minder goed dan verwacht en de bestellingen vallen al een tijd tegen. En er is ook nog altijd grote concurrentie van andere merken zoals Lego. En dit is het nieuws uit jouw buurt. De burgemeester van Herentals, Mien van Olme is enkele maanden buiten strijd omdat ze ziek is. En vandaag starten een grote werken om het centrum van Sint-Katelijne Waver en deelgemeente Onze Lieve Vrouw Waver aangenamer en veiliger te maken. Het wordt zwaar bewolkt met lokaal soms felle regen. Het wordt zo'n 19 graden. En je kan ook rukwinden tegenkomen tot 60 km per uur. Meer nieuws uit Antwerpen binnen een half uurtje. En de hele dag door in de app van VRT Nieuws. De problemen op de weg, Mona, vertel eens. Ja, het zijn er heel wat. Lange file naar Antwerpen van 1 uur op de E19, van Brecht tot Kleine Bareel. En dat komt door een ongeval op de rechterrijkstrook. Dan 40 minuten bij naar Antwerpen. Vanaf Massenhoven. Een kwartier op de E34 tot in de Randst vanaf Oeligem. En 20 minuten tussen Boom en Wilrijk en vanaf Haastonk. Dan vertraag je nog eens 20 minuten op de Antwerpsring naar Gent. Van Antwerpen Noord tot Linkeroever, naar Brussel 10 minuten file vanaf Aalst 35 minuten aanschuiven. Vanaf Mechelen-Zuid, ook van Bekkenvoort tot Inherend. En 20 minuten vanaf Bertem en vanaf Overijssen. 20 minuten, dat vertraag je ook op de binnenring rond Brussel... van Itre tot Halle. Verder op drie kwartier bij tussen Grootbijgaarden en Vilvoorde. Meer dan een half uur vertragen op de buitenring... van Eigenbrakel tot Saventem. 35 minuten rijden op de E403 naar Brugge. Tussen Roeselaren en Lichtervelden is dat. En dat komt door een ongeval op de linkerrijstrook. Een verlies van lading op de E17 van Antwerpen naar Gent... in. Lokeren. En dan op de E17. Verderop naar Kortrijk staat in Deinse een brandend voertuig. Verder richting Frankrijk zijn in Aalbeke nog eens twee rijstroken versperd. Dat komt door een ongeval. En daar schuif je 25 minuten aan vanaf Deerlijk. Ah, oh, Deerlijk. Ja. Kan geen toeval zijn <lacht> nee, natuurlijk. De, de beste buurt van Vlaanderen ligt in Deerlijk. Er zijn nog mensen die zeggen: konden we niet gewoon per provincie. We hebben per provincie er eentje gekozen. Maar het beste buurtfeest, daar kunnen we er maar eentje van doen. Dat is nu donderdag in Jaarshof in Deerlijk. Minimax, minimax. Minimax wateronthaarders. En wie is de snelste? Johan Museo of een koerspaard? Raar verhaal. Ja, dat hoor je allemaal hier. Goedemorgen. Ja, rustig. Goedemorgen, morgen. Ja, de kapoens. River broke The bloodwood And the desert oak al milieuactivisten Midnight Oil en Bad Are Burning. Het is dinsdag. Het is 3 oktober. Hey, hey, hey. Goedemorgen, morgen. Je dinsdag begint. Dinsdag, 3 oktober, de dag dat je hoorde op Radio 2 dat de mama van de kleine Daniel razend was omdat er een van de ontvoerders is vrijgesproken. Net een ijselijke gil. In het nieuws ook. Dat is toch te begrijpen? Ja, absoluut. Ik, ik, in die gil zit alles in. Ik... Ja, ik kan, ik kan er eigenlijk niet bij. Ja, maar Daniel komt er niet mee terug, natuurlijk. Nee, maar... Het is Kom. ja Vreselijk nieuws. Kun je zo meteen allemaal volgen op VRT Nieuws. We hebben ook een winnaar in de categorie Beste Buurt van Vlaanderen. Dat is Deerlijk geworden, Jagershof... En er was nog een kleine discussie, deerlijk, deerlijk. Ja, ik denk toch dat het deerlijk is. En we moeten het donderdag eens vragen aan de mensen daar. Maar de meesten zeggen toch deerlijk. Maar zeggen ook kortrijk. Het is ook ja, kortrijk. Ja, deerlijk. Ja, deerlijk. Ik heb daar met Ruud Hendricks, onze voormalig taalraadsman, ja. dus een discussie over gehad. En hij zei ook: deerlijk is correct. Ja. Deerlijk is correct. Charlotte zal wel gelijk hebben. Charlotte, ik had wat VRT nieuws. Het is ook. Uh, Lopem en niet Loppem. Lopem. En Beernem en niet Beernem. Ja, het is Beernem, maar het ja, is toch Lopem? Lop nee, het is Lopem. Lop lop Goed. Spacht, voilà. Ja. Ik donderdag. vind het ingewikkeld allemaal. Ja. Het, is wel, het is Bart Kael, dat weten we wel. Dat is, uh... <lacht> dat is donderdag. Kael of Kael? Kael. Is het Kael? Bart Kael. Kael. Ja, lap. dan moeten we dat ook weer vragen, donderdag. Veel vragen, veel vragen. Donderdag lossen we het op. Lieve luisteren, we vragen het ook aan jou. Wat is jouw gedacht? Mijn gedacht, mijn gedacht, jongens, wie had dat verwacht, mijn gedacht, mijn gedacht. Ja, maar, ja maar zeg, is dat echt wel uw gedacht. Het moment waarop Vlaanderen de radio nog een beetje luider zet en nu al klaar zit om te beginnen, rammen op die toetsen. Kiara vervliet uit hoop, goedemorgen. Goedemorgen, morgen. Oh. Kiara, jij hebt een heel duidelijk gedacht. Vertel het. Ja, um, het is misschien wat controversieel, maar daarvoor is een gedacht mijn gedacht natuurlijk. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, mijn gedacht is, degene die vloeken op middenvakrijders, die sukkelen zelf in het verkeer. <lacht> <lacht> <lacht> Vertel. Ja, ja dus. Um, ja, ik ga gewoon uit de kast komen, maar ik, uh, ja, ik ben zelf dus een middenvakrijder, oh. eigenlijk hey, toch... <lacht> bijna altijd, hè, midden of links. Um, en dat is om één uh, ja, voornaamste reden, namelijk... Op het rechtse vak rijden heel vaak um, kamions en zo, En ik, ik rijd mijn heel klein autootje en ik vind dat nogal eng om daar constant tussen te rijden en van vak te wisselen en dit en dat. Ja. Dus ik vind het voor mezelf veiliger dat ik gewoon op dat middenvak blijf rijden of op het linkse vak. Hè. Mm -hmm. Maar dus niet op het rechtse vak om constant te vermijden dat ik van vak moet wisselen. Okay. Omdat ik dat van vak wisselen moet je altijd ook goed rondkijken. Heeft die een ene mij gezien? Kan ik er tussen? Kan ik er niet? Tussen? Ja, dat zijn zo, ik, ja. Dat is, ja. Ik heb veel meer stress dan in een auto, dan als ik gewoon op dat ene vakje rechtdoor kan blijven rijden en klaar. Plus, hoe, ik wil er ook even bij zeggen. Hoe bijzeggen. snel of, ja, sorry, hoe, of hoe traag rijd je op het middenvak, Kiara? Ik rijd rond de. Ja, ik spreek dan over de autostraat natuurlijk. Jij. Ik rijd de toegestane snelheid 120, 122, 123, om altijd zo ietsje sneller te zijn. Mm -hmm. En ik wil er ook wel even bij zeggen: als ik bijvoorbeeld iemand op het rechtse vak zie punken dan ofwel hou ik in zodat ik die persoon ertussen laat, ofwel geef ik ietsje meer gas bij en rijd ik dus boven de 120 mm -hmm. om die mens achter mij dan te laten invoegen. Oké, okay. dus maar waarom, in... je dat, waarom besluit je dan dat mensen die vloeken op middenvakrijders die meestal te traag rijden, dat die dan zelf stukken <lacht> in het verkeer? <lacht> Wel, uh, ik vind als je dan constant van vak moet wisselen, dan houd je voor mijn part... De middenvakrijders, of de mensen die op het middenvak rijden, houd je die in. Want als, die, eh, als je, zou ik maar zeggen, vijf auto's hebt die hmm. de hele tijd bepaalde het vak veranderen, omdat die iemand willen voorbij steken, dan, houd, allee, dan heeft dat als resultaat dat ik constant ja, moet remmen of moet gas geven ja, ja. of dit of dat. Ja. Kim, die ja. knikt van nee ja, Kiara, ik wil uh, totaal geen sfeerspons zijn of zo, maar uh, volgens mij mag het gewoon niet. En als iedereen nee, dan zijn weet, eigen het... regels maakt, dan wordt het toch nog moeilijker. <lacht> ik ja, kan toch niet weten, ah ja, maar Kiara doet het zo, dus ik ga er rekening mee houden dat Kiara nee. het zo doet. Nee. Hm. nee, nee, ik geef u helemaal gelijk, dat is waar, het is een overtreding. Maar als de mensen op het rechtsvak niet pinken, kan ik ook niet weten wat die willen doen. Oké, okay. Ma ja, maar ja. dat is een andere discussie, hè, dat je moet pinken Ja, we gooien het even in, uh, in de groep, lieve luisteraar hmm. Jouw mening, hmm. jouw reactie is welkom in de app van Radio 2 Mensen zijn nu al over elkaar aan het struikelen om te willen reageren Oh ja, het komt wel even het komt samen Kiara, jouw gedacht? Yes, mijn gedacht is Mensen die vloeken op de middenvakrijders, die sukkelen zelf in het verkeer Alsjeblieft, ziezo, Kiara geniet van de dag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 als je wil, zet ik je op de gastenlijst. Nu is ze dromen, Er staat ze met die jongen. Ordinaire tongen, en hij luistert op zolder naar steeds hetzelfde liedje op.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 ja, midden van is geen enkel is enkel een probleem als ze 90 rijden of zo. 120 is oké, okay, zegt Kai. Ja, heel veel reactie op... Uh het gedacht van uh, Chiara, die zegt... van Mensen die vloeken op middenvakrijders zijn zelf sukkels in het verkeer. Ja, Chiara, <laughs> er komt wel een beetje kritiek op. Vincent Chomain uit 2VM zegt bijvoorbeeld... Ja, door de middenvakrijders ontstaat er heel veel file. Dan moeten de mensen die op het linkse vak anderen inhalen... Dan worden die ook gehinderd. Je moet leren defensief te rijden en altijd met ogen op het verkeer gericht. Dat is autorijden. En Wendy zegt ook nog, wat zegt die dame nu... Dus wij moeten constant van baanvak veranderen en rond haar rijden, omdat we rechts niet mogen voorbijsteken. Ze, ze heeft een heel leuke energie, maar wel jammer dat ze de uh, regels eigenlijk niet, niet kent of toepast. Oh, Emil Verhoeven. Al heel mijn leven beroepschauffeur, zelfs tot nu toe. Dingske daar, mag ik ook mee rijden? Ja, dat soort dingen. En nog eentje, Marjolein Baten. De trein zou een oplossing zijn voor Kiara. ja. Is ja, ook waar. Misschien wel. Blijf je reacties delen. We gaan straks even kijken naar het buitenland en de wegcode.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 Down the door, turn it up a little more. If you got the feeling, jump up to the ceiling. Ah, we're getting down tonight. One if you're gonna, two if you wanna, three 'cause everything's alright. If you got the feeling, let's stop the dreaming. I we're getting down tonight. It's just from the corner, tell me if you wanna, five we'll make you feel alright.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 the ceiling, I'll get it down tonight One if you're go two if you wanna or three Cause everything's alright If you got the feeling less of the dream I I'll get it down tonight It's just from the corner Tell me if you wanna or we'll make you feel alright Oh, Oh, Na, na, na, na, na Na, na, na, na, na, na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 just round the corner, tell me if you're on the five, we'll make you feel alright. If you got the feeling, jump up to the ceiling, I'll get it out tonight. So one, if you're do it. two, if you want to drink, everything's alright. If you got the feeling, let's have the dreaming, I'll get it out tonight. It's just round the corner, tell me. Ja, het is duidelijk. Paul Fontijn het herend. Ga alstublieft opzij als je minder dan 120 rijdt en er plaats is. Ja. Five, hoorde je net. En er komen nog altijd veel reacties binnen op Kiara haar gedacht. Die zei van mensen die vloeken op midden van krijders, zijn zelf sukkels in het verkeer. Wow man. Uh, Albert Stroban zegt, ja, in Duitsland uh, voegen ze sneller rechts in. Wacht, wat zegt hij hier allemaal? Voegen ze rapper rechts en dat is soms gevaarlijker, maar hoe, hou voldoende afstand en rij op je gemak. Uh, waarom zijn er zoveel ongevallen op een rechte baan? Arno zegt, ah ja, die mevrouw die zou in uh, Amerika moeten wonen. Daar is het keep your lane systeem. Hier in België zou ik zeker vloeken op die vrouw, want dan moet ik van helemaal rechts naar links gaan om haar in te halen. En dat is ook gevaarlijk, dus mijn mening... Hallo van de snelweg. Het grappige is ook natuurlijk. Bijvoorbeeld hier op de Ring in, in Brussel zijn ze aan het werken. Er is een plek waar je 50 mag. Alleen maar 50. En iedereen pakt daar inderdaad één rijstrook. en ah, ja. er netjes 50 op rijden. Dat duurt natuurlijk niet zo voor heel lang. Hè. Ja, maar ik, ik begrijp haar ergens wel. Hè, maar het systeem is natuurlijk. Je kan niet je eigen regels maken op de baan. Want dan, wordt het, uh, dan vindt iedereen zijn eigen ding. En waar. waar allez, het lijkt soms nu ook zo. Maar dus waar eindigt dat dan toch? Rick Majeur, goedemorgen. Goedemorgen. Jij woont in Andalusië in uh, Spanje. Hoe is daar? Uh, het weer is goed, maar uh, De met verkeer, het verkeer, Ja, als, als ik dat door uh, ik woon hier drie jaar in en bij hen dat ik hier zo reed op Dote Straden... Ja, die mensen blijven gewoon op middenvak. Vijftien, zeventien, neentien, blijft hetzelfde. Dus uh, ja, ik steek links, links voorbij. En uh, ik dacht, ja, dat is misschien toevallig. Nee, dat is nog altijd zo. rijdt de politie achter u? die zeggen niks. Voilà, Oei. zo simpel is het. Ja. Het, is, het ja. is een andere wereld. Maar kijk, Rick, dank je wel om even te reageren. Groeten ja, aan de zon met plezier. Charlotte van het Nieuws, jij weet het wel. Hoe zit het nu precies? Wel, we hebben gekeken bij... Uh, bij VAB. En uh, de regel is dus, je mag inhalen langs links, dan terug naar rechts gaan. Uh -huh. Als je blijft middenvak rijden, dan kan je een boete van 116 euro krijgen. Dus beste regels volgen. Als je nu meerdere auto's, auto's wil inhalen, dan mag dat enkel als ze niet te ver uit elkaar rijden. Hè. Dus als, ze, als je er gewoon niet tussen kan. Uh -huh. uh, als de volgende auto op 50 meter rijdt bijvoorbeeld, dan mag je links blijven rijden om de volgende in te halen. Okay. Uh -huh. Maar als er bijvoorbeeld 500 meter tussen zit, dan moet je echt... Gaan. En maar wanneer mag je dan bijvoorbeeld links blijven rijden? Dat mag in de bebouwde kom, dat je dan een rijstrook kiest die het beste is voor je bestemming. Dus als je echt naar links moet afslaan ja, ja. omdat je daar moet okay. zijn, Of op een weg met meerdere rijstroken mag je ook even links uh, blijven rijden als je dan weer verder ja. gaat. Uh, ja. weet dan dat er nog een eindje is, maar dat je toch naar links moet. Ik denk dat Chiara hier niet mee weggeraakt, met haar gedacht. Nee. Maar het is wel heel moedig dat ze vooruit komt. Qua outing kon dit wel tellen van ah, Molly. Chiara, trots op jou op een of andere manier. Bom, heb je zelf een gedachte, dan is het heel eenvoudig. Deel die in de app van Radio 2, kunnen we daar binnenkort mee aan de slag. Dankjewel, nu al. Uh, mijn gedachte is, Ed Sheeran, die maakt alleen maar goede muziek. Goeiemorgen.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 Bad she'd smell like you. Everything is covered. Something brand new I'm in love with you. You. Er was nog een uitstekend idee van Iris. Ga je zo meteen even horen. Dat nieuws uit je buurt, dat hoor je straks. Eerst Charlotte Crow. Goedemorgen. Een record aantal 65-plussers werkt als zelfstandige. Eind vorig jaar waren het er zowat 138.000. Een derde van hen heeft een vrij beroep, zoals dokter, advocaat of notaris. Velen doen dat omdat ze willen bijverdienen of toch om te blijven helpen, ook met jongere collega's. En Straks beslist het Assisenhof welke straf de veroordeelde beschuldigde krijgt. in het proces over de dodelijke gijzeling van de jongen Daniel. Hij riskeert levenslang. Dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met Sander Mulder. Goedemorgen, je hoorde zo net al over het Assize-proces van Charlotte. Daar zijn één van de twee verdachten vrijgesproken voor die dodelijke gijzeling van de negenjarige Daniel. De andere verdachte is schuldig bevonden. Daniel werd vier jaar geleden meegelokt en verstikt in het asielcentrum van Broechen bij Ranst. Aan zijn moeder werd ook 100.000 euro losgeld gevraagd. De twee verdachten zijn Palestijnen en verbleven ook in het asielcentrum. En de jongste is nu dus vrijgesproken, zegt zijn advocaat Bart de Schrijver. Mijn cliënt is vrijgesproken door de jury van het Ofanassiezen op basis van redelijke twijfel. Mijn cliënt is in shock...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 leefsituaties, hij is geweest. De ouders van Daniel reageerden heel emotioneel en teleurgesteld op de vrijspraak. De andere verdachte is dus schuldig verklaard, hij riskeert levenslang. Er starten grote werken om het centrum van Sint-Kathelijne Waver en deelgemeente Onze Lieve Vrouw Waver aangenamer en veiliger te maken. De Wilsonstraat, dat is de invalsweg naar de dorpskern van Sint-Kathelijne Waver, wordt grondig aangepakt en in Onze Lieve Vrouw Waver krijgt het dorpsplein een hele metamorfose met minder doorgaand verkeer. Burgemeester Christophe Sels. Het gaat allebei om rioleringswerk. dus sowieso moet er gewerkt worden, want er moet verschillende leerings aangelegd worden en als die gelegenheid zich aandient, ja, dan maken we er uiteraard gebruik van. ...om het toekomstgericht te maken... ...te vergroenen, te vragen eh, ...zeker in de dorpsklein van Oliver Waver... ...het moet gaan om beleving, ontmoeting... ...en minder op het doorgaan verkeer. De burgemeester van Herentals, Mien van Olmen... ...is een tijdje buiten strijd omdat ze ziek is. Ze zal tot eind december vervangen worden... ...door schepen Jan Michielsen, ook van CDMV. In de gemeenteraad zal Sarah Bokstaans... ...tijdelijk haar zitje innemen. Zij was de opvolgster van Van Olmen... ...bij de vorige verkiezingen. En in woonzorgcentrum Meren in Molde is gisteravond de eerste les gegeven van een cursus liplezen. Die is bedoeld voor slechthorenden die het jammer vinden dat ze geen gesprek meer kunnen voeren met mensen uit hun omgeving. Dat zegt logopediste Nicole Engelen. De meeste mensen die wij begeleiden, die bij ons op de cursus toch wel uh, verschijnen, zijn mensen die toch nog wel heel actief willen in verbinding treden met hun omgeving, met hun kinderen, met hun kleinkinderen in het verenigingsleven, maar ook professioneel. Effectief we hebben we ook nog wel heel wat mensen die uh, in het arbeidscircuit zitten en voor wie dat wel heel belangrijk is. Zwaar bewolkt vandaag met lokaal soms felle regen. Het wordt zo'n 19 graden. Morgen wisselen zonnige perioden af met wolkenvelden en 18 graden. Meer nieuws uit Antwerpen vind je in de app van VeerT-News. Wat is dat allemaal? Heel veel middenvakrijders ofwel gewoon heel veel files. Bijna 400 kilometer, Mona. Ja, stevige ochtendspits met grote hinder op de E19 van Breda naar Antwerpen in kleine Barreel. De weg is daar volledig versperd door een ongeval en je staat stil vanaf Brecht. Van Breda naar Antwerpen rijdt dus best om via de A12 vanuit Bergen op Zoom. Nog lange files naar Antwerpen tot 40 minuten vanaf Massenhoven en dan 20 minuten op de E34 tot in Ranst vanaf Zandhoven. Hetzelfde op de A12 tussen Boom en Wilrijk en op de E17 vanaf Haasdonk richting Brussel schuif je een half uur aan vanaf Mechelen-Zuid, van Bekkenvoort tot Holsbeek vanaf Bertum en vanaf Overijse. op de binnenring rond Brussel vertraag je eerst een kwartier van Itre tot Halle, verder op 40 minuten tussen Grootbeigaarden en Vilvoorde en dan verlies je 1 uur op de buitenring van Eigenbrakel tot Saventem 1 uur rijden, dat doe je ook op de E403 naar Brugge, tussen Rooselare en Lichtervelde. dat komt door een ongeval op de linkerrijstrook een verlies van lading op de E17 richting Gent. Daardoor sta je 30 minuten in de file tussen Waalsmünster en Lokeren. Verder naar Frankrijk zijn in Aalbeke twee rijstroken versperd door een ongeval. Daar schuif je bijna één uur aan vanaf Deerlijk. En in Wallonië sta je dan nog eens twee uur in de file op de E40 van Aken naar Luik tussen Herve en Herstal. In beide richtingen is daar de linkerrijstrook dicht door een ongeval. Dankjewel Mona voor dit volledige overzicht. Maar zeg Mona, ken je dit nog? <middels> Dat klinkt als een nieuwsbulletin, iets? Nee, nee, nee, nee. Dat is een, nee, dat is het geluidje van Kijk Uit, het verkeersprogramma op de VRT. Oei, en hoe lang geleden is dat? Allora, ik denk dat dit een vrij recenten is eh, zelfs. Er bestaat nog altijd om zes uur. Kun je dus kijken naar Kijk Uit op zaterdag? Nee, zegt hij niks? Moet ik dringend iets doen, denk ik. Maar ja, ja, ja, dat is een, dat is een instituut. Want Iris Verbeek uit de Machelen. Goedemorgen Iris. Ja, ja, verberk is zeker, want verbeek, dat noemt iedereen. Maar verbeek, verberk, what? Potato, verberk, potato, verberk, Iris. Wat ja. is niet erg. Wat? Nee, nee. Uh, zeg, Iris, we waren er net bezig over een middenvakrijder, maar jij had een ja. goed, goed voorstel. Vertel. Ja, wel ja, maar ik heb al twintig jaar genoten meer. Hè. Maar uh, vroeger reed ik altijd, uh, toch redelijk veel op middenvak, tot op mijn, uh, nu, mijn ex uh, zei van, uh, ja, maar dat mag niet, je moet uh, op één, twee of drie rijden. Maar ik vind dat wel heel gevaarlijk eigenlijk. Ik vond het altijd fijn, maar dan natuurlijk met een zekere snelheid. Toen had ik nog een grote snelheid, uh, meer dan dat mocht waarschijnlijk. Nee, mag dat niet meer, hè? Maar uh, alleen dat heeft nooit gemogen. Maar uh, ja, ik zou dat toch tof vinden. De vrouwen bijvoorbeeld op de middenrijstrook. Ja? Uh, de Wat mannen dood? links. En, en dan de vrachtwagens misschien op, op de derde vak. <tie> <hè>? Ik <tie> denk <tie> right. dat dat ideaal is. Omdat right. een vrouw toch een beetje anders denkt en rijdt dan mannen, precies. Hè? Maar ik heb eigenlijk geen uh, uh, accidenten gehad. Dus <tie> nee. en ik heb toch wel. Uh, 30 jaar geleden. Dus, uh... Dit is een heel bijzonder plan. Ik dacht dat je iets ging vertellen over keerslessen op televisie, maar uh, je zegt ah, ja, dus... wil ja, dat wel, natuurlijk. Ja, ja, ja. dat ook, dus, ja. Bijvoorbeeld, ik vind dat wel, ja, je zegt nu duidelijk, hè, om, om zaterdag om 18 uur, ja, af en toe hoor ik dat misschien wel eens, maar uh, ja. als ik zo de richtingsaanwijzers, dat zou toch eens beter uitgelegd mogen worden. Want ja. hier in Diegem, zelfs voor voetgangers, uh, ik kijk vooral, uh, gaat hem afslagen, gaat hem aan verrijden of wat gaat hem rijden? Dus ze dus vinden dat hier in Digem niet altijd nodig om nee. aan te geven, zowel voor voetgangers als, als fietsers. Ja. Uh, bijvoorbeeld, ik was onlangs aan het fietsen en dan reed er mijn uh, coureur voorbij en die zegt: Ja, hier mogen we naar rechts, zien zie <lacht> je niet goed. Ja, en dat was dan een geel bordje. Ik had daar wel iets van gehoord, van dat geel bordje, dat is niet erg opvallend, dat was voor uh, van Cargo, uh, dat is geen ook er veel. <lacht> Iris. En die was kwaad. En je zegt, zie je niet goed. Uh, en dan, ja. Ik wil voorzichtig naar rechts gaan. Dus je krijgt hier kost. Oh, ja. uh, je loopt hier op het toppen van je telen ik als je zelf de voet hier door ja, die ja. Gaat, Maar vooral, Iris, ik onthoud dat jij voorstelt om vrouwen op het midden van graad te ja Dat is uh, een, een aparte rechtgroep voor ik, vrouwen. Sorry, ik, daar was je me even kwijt. Wat een heerlijke vrouw, jij oh, Iris Verberk uit ja. Marten. je hebt onze dag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 It won't take long. We're going to vraagt uh, Chubby Checker leeft hij nog? Ja, die, uh, die wordt vandaag 82 jaar Alsjeblieft, zeg Let's Twist Again, een liedje uit 1961 ja jongens oh, sorry, ik ben nog even aan het bekomen van Iris daarnet Karin die stoorde zich geweldig dat we het zo hard aan het lachen waren, maar sorry wat Iris allemaal zei. Die vrouw was toch gewoon grappig dat was bijzonder grappig ook dan mag je dan wel eens lachen, denk ik. Ja, maar ja, kijk, ieders, ieders humor is anders en dat is ook oké. Okay, het is, uh, zoals ze zeggen... Oké. Okay. Maar het feit dat hij dan vrouwen op het middenvak zou zetten... Prachtig. Ja. Goed, we moeten even over naar een wielerkampioen. Johan Museo. Die gaat dus koersen tegen een racepaard. Het gebeurt vandaag in sint winkel in West-Vlaanderen. En vooral, waarom natuurlijk? Het eh, probleem, Johan Museeuw, die ligt waarschijnlijk op de slapen naast zijn paard. Dus eh, even bellen met Gert van Geluwe van de organisatie. Gert, goedemorgen. Ja, goedemorgen Het is geen, niet Gert, het is Geert van Geluwe. Maar wat is dat hier vanmorgen zo? Geert van Geluwe. Jongens toch. Geert, allemaal goed. Zeg maar, vooral, vooral, vooral. Hoe lang is het geleden dat er nog eens een coureur tegen een racepaard heeft gekoerst? we doen dat eigenlijk elk jaar, want vorig jaar was het Yves Lampie Lampaard die tegen een koers gereden heeft hier in de straat. Het is een en die goeie... heeft Nipt gewonnen vorig jaar. Nipt, ja. Het is een goede traditie op winkelkoersen daar bij jullie. Ja, maar de, vooral waarom, Geert? Waarom? Wel, waarom? Uh, omdat wij ook uh, met de gemeente leden want sint kuur is een deel van de gemeente leden we hebben hier een aantal heel goede rijen gezet, zoals Aston de en Erik Remond uh -huh. in het bijzonder. Dat is ook onze Ereburgh. Ja. Um, en dat is eigenlijk de reden waarom we in, in een aantal jaar geleden, en ook onder een toer van Nico Matan, want dat uh -huh. is ook een winkel daar, um, die toen hen wevel hem had. En daarna is hij dan tegen een paar komen op fietsen of koersen. Uh -huh. En dat hebben we dan in de Ereburgh onder andere Robbie McEwen. Um, is er nog geweest, Cameron van den Broek is hier ook geweest. Okay. Uh, Alex Hart heeft hier ook al gefietst tegen een paard, dus uh, het is wel een tafessie hier. Hoor. Wie wint er meestal? Uh, meestal wint de uh, yeah. Toch, ja. Oh, garm dat paard. Is dat trouwens elk, ja, ja, jaar, hetzelfde, dat... Is dat elk jaar hetzelfde paard, Geert? Nee, nee, nee. nee, nee. Een ander ander paard. En de, de drivers die zijn echt begeerd om dat te mogen doen tegen elkaar. Echt... Hmm. Uh, uh, ze staan er bijna om te vechten. Ja, wadde. Maar dus vandaag is het uh, om vijf uur vanavond gebeurd het. Johan Misseo, de Leeuw van Vlaanderen. Wat verwacht je? Uh, ik verwacht uh, een nep uh, duel. Alexey Hart heeft nu verloren. Iván uh, Parte won uh, vorig jaar nep. Mm -hmm. ik denk dat het de weer een nep zou zijn. Uh, ik heb voor even nog nog altijd bijna dadelijk een trainingster voor. Dus uh, niet eens op een korte sprint. Het is maar een uh, 350 of 400 meter. Dus, Oké. Okay. Uh, ja we zien waar we het gaat En het is niet om vijf uur, het is wel om zes uur, als ik mag corrigeren. Ja, ik zat nog op, op zo'n brug, het is daarmee. Maar kijk, om zes uur vanavond, winkelkoersen, kun je gaan kijken naar Johan Museo die het opneemt tegen een racepaard. Hoe heet het paard, Geert? Uh, ik, ik weet het nog niet. Uh, ik had dat pas deze namiddag weten. Dus, uh, ah. ja. Die hebben meestal Sorry, van, die, van die dolle namen, zo geen enkel probleem. Geniet ja, van de dag. dag. Een... Ja, ja. Oké. Okay. Nee, zeg maar. Uh, het is wel een officieel paard, dus uh, het, was, ja. het is ook ingeschikt. Het is niet hup uh, uh, lup het, het is wel met een echte naam. Ja, ah, oké, okay, komt in orde. Dank je wel. Geert, fijne man. Dank je wel, dag, Geert. Holala, in Ook een goed paard. Goedemorgen. Die maakt fantastisch mooie liedjes, ook solo, Frank van der Linden. Zoek ze even op, je wordt daar heel, heel gelukkig van. Er kwam toch nog een reactie binnen op uh, het gedacht van daarnet. Die zijn... Dat was echt indrukwekkend. Tom Charles Verlakt uit Vres, Vres Surce In name, die geeft gewoon toe dat hij een middenvakrijder is. Omdat dat rechtervak, daar liggen de banen, ik niet slecht. Oh ja. En krijg je dat ja. weer natuurlijk, ja. ja. maar ja. En nog mensen die, uh, die durven van... Ja, ik, uh, ik ben ook een mede die er gewoon eerlijk voor uitkomen. Maar goed, genoeg daarover. Als je zelf een song wil horen, zometeen, dan kan je die aanvragen. Het gebeurt via de app van Radio 2. En dan krijg je Benjamin aan de lijn. En die vertelt je dan van ja, bijvoorbeeld, Iris. Goedemorgen, Iris. Ja, goedemorgen. Daar ben je weer, Iris ben je hier nog. Uitmachtelijk. Ja, zeg Iris, uh, nog een klein vraagje. Want daarnet hebben we nogal hard gelachen. Dat was uiteraard niet met jou, maar met sommige dingen die je ah, vertelde. Precies. Die werkten op onze ja. lachspieren. Dus uh, ik hoop dat je het ons ja. niet kwalijk nam. Nee, zeker niet. Dat is heel goed. Want nee. een dag niet gelachen? Lachen, lachen wordt er te weinig gedaan. Hè. Ah, voilà. Dat is waar. Zeg, kunnen we jou een plezier lachen. doen met een liedje zo meteen? Uh, ja. Wat zou je graag horen? Van... Uh... Eh, uh, wacht hè. Ja, ik ga het u geven. Hè. Ja. Zoek het even op. Zoek het even op. We gaan het zo meteen. Ja, ik heb het. Ik heb het, ik heb het. Uh, Van Marvin Gaye. Marvin Gaye? Ja. Healing Sexual. Oh lala. oké. Okay. Lala, dat is niet pikant. hè. Is... Dat mag hier allemaal. Benjamin Scholaert gaat dat spelen voor jou. Ja. ja, dank je, vriendelijk. En dat is speciaal voor iemand. Maar ja, ik dat wel weten. Ja, oké. Oh. Ja. Oké, okay, okay, hij zal het wel weten. Dag Iris, fijne ja. ochtend. Hè. Dag, bedankt, fijne dag voor jullie. Ook. Bye. Ik, ik weet welk liedje er zo meteen zal spelen. Heerlijk. Alice. Iris heeft onze dag gemaakt sowieso. zometeen meteen seksuele healing bij Benjamin in Kickstart. Heb je zelf een liedje? Doen, hè. Ah, ik wou ook nog een liedje. Oh ja, wacht nu even, Peter Post. Hoi. Hey. Ja, ja, doe toch mee met Peter Post. Hey. Want Peter Post, die heeft iets voor jou. Een gouden pak met een grote prijs. Schrijf hem in, die brievenbeus. En Peter Post... Inschrijven hè? Jouw goeiemorgen telt voor twee. Ja, nou, nou, nou, nou,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 Wat zei Iris dan net weer? Feeling, feeling sexual of zoiets. Oké, okay, sexual healing van Marvin Gaye komt er straks al aan. Wat wil jij? Laat maar weten in de Radio 2, heb. Elke dag, dag, voor twee.